Uh, Peter, Yoshi, die nu even opstaat, Daniel, rechtsonder in beeld en uh, daarboven, daar ben ik, Johan, hallo. En uh, ja, we gaan hem weer uh, gezellig tegenaan. We, hebben, ja, uh, we gaan het onder andere over de, de persconferentie hebben, ergens halverwege de uitzending, want er is een persconferentie geweest. En uh, als u nog niet weet waarover, nou, blijf van even wachten, we gaan het zo meteen vertellen. Maar eerst doen we even sowieso uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter En nog wat andere berichtjes. Ja. We moeten we ook nog even over de... de, de met dat uh, gouden koetsje, hoe heet dat nou? Die, uh... Oh ja, die hebben we ook nog gehad. Pr pr prinsjesdag. Ja, <laughs> ik ben nog even vergeten dat dat geweest is. Maar uh, dat is geweest. Dus daar gaan we het ook nog even over hebben. Um, maar goed, ja, laten we beginnen met... Uh, nou ja, beginnen even met de staatsschuldmeter. Die staat op 385 uh, miljard in het rood. Ja. Dan hebben we, we zullen we even de bitcoin Tuurlijk. doen? Deze week is de bitcoin 5% gestegen. Heel even boven de 11.000 dollar geweest. En we staan momenteel op 10.880 dollar per bitcoin. Oké. Okay. Ja. ja, dan kunnen we ook even de olie doen. En het goud en de zilver. Olie 41 dollar per watt. Ik wil weer een beetje omhoog okay. te gaan allemaal. Goud 1.960 dollar per ounce. Silver 27.08 doorbouwt. Ja. Het, zit een beetje, het is een beetje... ...op en up en down. Het is een beetje... ...ja, ja een gevecht Maar denk je, ook niet, denk je ook niet dat goud weer even een correctie gaat maken? Want die heeft flink omhoog gegaan de last ja, tijd. Ja, dat, dat zit er wel in natuurlijk. Maar, maar ja. Het is meestal inderdaad en... zo dat het zo'n enorme stijging maakt... ...dat het even, even teruggaat. Dat zou je van ja. bitcoin ook wel... Uh, zou, ...zou me niet verbazen. ja. En de euro, en denk, euro tegen de ook... dollar ook. Een maand geleden stonden we op 12.000. En we hebben tussendoor even weer terug naar de 10. Dus die correctie is er ook wel geweest de afgelopen maand. Ja, uh, en die is er eigenlijk bij ook geweest. Wel... De vraag is of dit het nou is. Uh. Ja. Net alsof we het over coronabesmettingen hebben. Eigenlijk. <laughs> Tweede golf. komt er nog. <laughs> ja, ik, ik vergelijk die coronabesmetting altijd weer <laughs> met de inflatiecijfers. Maar oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar dan uh, denk je ook niet dat uh, de FED weer uh, lekker gaat pompen zometeen met, uh, met de dollars? Dat er weer even wat in de economie gepompt ja, gaat worden? Uh, ja. Ik begreep dat, ze, dat, het, dat de money supply een beetje terug uh, aan, het, uh, aan de krimpen is. Dus dat zou betekenen uh, okay. dat alles weer in elkaar kan storten. Maar ik heb tegelijkertijd ook gehoord dat de banken, dat die, uh, in Amerika in ieder geval... Een heleboel leningen die durfden te geven aan kleine bedrijven. Dat ze er heel bang voor waren. En dat afgelopen week opeens alles werd goedgekeurd. Alle leningen. Dus dat betekent dat het geld weer rijkelijk de banken uitstroomt. En waarschijnlijk hebben ze dan een, een klopje op hun schouder gehad. Van uh, hey, mm. lenen met die handen. Ja, uh, uh. Waarschijnlijk ah. met het verhaal van wij, wij staan er wel garant voor. Wij kopen het wel op als het niet lukt. Uh, uh. We hebben nog de, de Maroane-index. Die is weer een beetje aan het zakken. Die staat op punten 92, ja als je een beetje uitzoomt zie je inderdaad dat er een beetje een correctie plaatsvindt van de stijgingen van de afgelopen weken dus uh, ja, het is uh... even kijken hoor, uh... volgens mij zit er weer een stijging aan te komen binnenkort maar goed, dat is uh... dat ben ik ik ben geen financiële adviseur um, ja, dan gaan we even naar de berichten toe uh, ik wil nog even aan de luisteraars op de livestream zeggen. Je kunt in de chat gaan uh, reageren als je dat wil. Joshi, uh, wil weer onze chatmeep zijn? Ik let ah, er ook heel Wordt er al wat gezegd dat relevant is om te melden? Ja, er worden heel veel dankbetuigingen aan mij oh, uh, geschreven. Want ik heb net al mijn mensen gevolgd naar jouw okay. stream. Dus okay. er staat thanks, Joshi. Oh, ja. Thank you. <laughs> En ze hopen allemaal op een raffle. Dan verder dus, nog niks. <laughs> misschien moeten wij hier ook maar eens raffles gaan ja, doen. Moet misschien over moeten hebben. we hier ook maar eens raffles gaan doen. Ja. ja. Goed, ja. Voor je het weet heb je duizend ja, kijkers. Ja, ja, ja. Voor de mensen die nog wat gratis crypto hebben op willen pikken, je kan vriend worden van de Igolden. Ja, ja. ja, oh ja, vertel ook even hoe het met de Igolden is. Ja. Want uh, als je wil hoor, als je wil. Nou ja, dat is eigenlijk nog een beetje te vroeg... ...maar we kunnen wel zeggen dat er deze week een melding is gemaakt... ...dat Koinomi erover denkt om de e gulden te verwijderen... ...maar er wordt nu over gesproken, dus er is niet echt nieuws. Oh, okay. uh, maar als je als e-gulders je e op Koinomi hebt... ...is het misschien raadzaam om ze te verplaatsen. Okay. Dat kan ik wel melden. Uh, goed, ja, we hebben... Ja. En, en uh, vorige week met uh, 9-11, kan ik ook nog zeggen... Op is de koers van de i-gulden, is er een aanval gepleegd op de koers van de i-gulden, is de prijs naar de 911 gegaan, om uh, 9 uur 11 in de oké. Okay. Oké, uh, 9 11, uh, wat? Ja, satoshi's. Volgens, volgens sommigen was het een inside job, <laughs> maar dat, hebben we, dat is allemaal fake nieuws natuurlijk. Dus uh. Oké, okay. maar 911 wat? Uh, 9 satoshis? Satoshi oh, bitcoin, ja, ja, ja. Okay. ja, ja, ja. ja. Goed, ja, ik heb uh, hier uh, één cryptoberichtje en daar blijft het volgens mij even bij. Dat is een, uh, ja, dat is een, uh, de, de IRS, de Amerikaanse Belastingdienst, zeg maar, federale belastingdienst, die heeft uh, 625.000 uh, dollar uitgeloofd aan degene die, de Mon die het Monero-netwerk, uh, oh ja, de privacy -wall van het Monero-netwerk weet te kraken. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat is wel een precies op, bedrag, ja. hè? Je zou, uh, ja. Waarom nog niet een paar centen erbij? 625.314 <laughs> 625. dollar en 28 cent. Ja, ja, ja. Dat is wat iemand schuldig is. Ik sta er is, wel uh, een beetje yeah. van te kijken. Okay. Ja, ik had er 666. <laughs> ja, ja, ja, ja, ik zat er net aan te denken. Maar uh, ik sta er van te kijken dat dit nu als nieuws wordt gepresenteerd. Dit is een artikel uit van 10 september 2020. Dus dat is gewoon... Uh, ja, recent pas gepubliceerd... in ieder geval op deze website... maar volgens mij loopt deze actie al... een jaar of uh, twee. Okay, okay. Dat is een steeds terugkomend... Uh, berichtje. Ja. Endelijk, uh... ja, Ze krijgen het... kennelijk niet gekraakt. Dat ik niet denk dat Als je het wel kraakt... dat je het... Uh, nou, voor een ander... ik denk als je het eenmaal weet te kraken... dat je er meer geld aan kan verdienen... door het voor jezelf te houden, die informatie. Uh -huh. Maar goed, ja. Misschien dat de white hat hacker uh, toch leuk vindt om de belastingdienst van zijn geweldige uh, uh, kennis te laten meedelen, dus wie uh, weet. Maar voorlopig uh, is het nog ongekraakt. Maar Dan zou ja, je verwachten dat ze het bedrag een beetje omhoog doen als het niet uh, als er niks uitkomt, maar dat is ook niet zo. Er zijn heel nou, zuinige okay, mensen bij de belastingdienst. Uh, ik weet niet precies hoeveel dat het altijd was, maar dit, dit is niet nieuw hoor. Dit is niet voor het eerst. En misschien hebben ze het nu wel weer nieuw, weet je wel, gewoon erin gegooid en ja. ja, ja, ja. Maar kennelijk zien ze dat toch als een probleem. En ik, ik weet dat uh, ja, Roger Veer zei dat op Bitcoin Cash ook. Hij zei, ja, als jij het in het, in het protocol bouwt, zoals bij Monero en Zcash en zo, dan krijg je gelijk allerlei, allerlei overheden over je heen zetten die, die bang zijn dat ze daarmee belastingen gaan missen of niet kunnen weten wie wat bezit. Maar als ja. je het... Als je het niet in het protocol hebt zitten, maar er bovenop bouwt... ...als uh, in een wallet of zo, de extra, dan trekt het wat minder aandacht. En dan heb je eigenlijk het best of both worlds. Dan uh, word je niet gedelist overal. En dan, ah. dan uh, kan je toch wat privacy hebben. En die, die, die, die observatie die deel ik met Roger Ver. Ik heb ooit dus in 2000, het zal zijn, 15, 16, een, een, een stuk geschreven over de toekomst van crypto -geld, ...waarin ik dus ook zeg... Het grootste risico blijft nog altijd dat, dat overheden jouw munt willen bannen. En dat ze dus zeggen vanaf nu is de conversie van fiat naar crypto niet meer toegestaan. En, en, en in Japan mag je dus geen Monero verhandelen op dit moment. Hm. Dus als je een Japanse beurs hebt of je bent een Japanse persoon. Dan mogen beurzen jou geen Monero's verkopen. Dat is toch ook wel raar. Ook een Japanse persoon, als jij in uh, Italië woont zo. Ja, dat weet ik dan niet exact zo. Maar als jij Japanse uh, Japans staatsburger bent. Maar het rare is dat. Uh, dat Japan begreep ik al, dat is een land waar best wel veel met contant geld gedaan wordt. Dus uh, dat, dat is ook super anoniem. Uh, ja, dus, uh, ah, okay. ja, dat is ook zo. En uiteindelijk, er is ook laatst weer een, een, een, een rapport van de IRS zelf uitgekomen. Waarin ze zeggen van, joh, dat witwassen met crypto geld, dat is echt zo minimaal. Daar hoeven we helemaal niet naar te kijken, want het gaat om zulke kruimels. Dat uh, is niet maar interessant. Ja, er zijn toch al zes ton voor over. Er zijn toch zes ton voor over om het te kraken. Ja, maar is, is, is ja, nou, misschien dat misschien al. al dat ze de belasting mee ontwijken. Misschien al het geld van 50 cent. <laughs> ik heb toch wel. Ik heb opeens een idee om, uh, ik heb opeens een idee om enorm veel geld ja. te verdienen. Ja. Yeah. Je forkt gewoon Monero en het, je maakt gewoon uh, zes uh, crypto uh, uh, coins. Denk, zelfs six privacy coins. En uh, die, die ga je dan overal een beetje listen en een beetje zelf naar, naar, naar elkaar in handelen en zo. En dan komt de ARS uit en die zegt uh, zes ton als je hem uh, de crypto uh, kraakt, van die munten. <laughs> en en dan, uh, dan heb je gewoon de... Zes keer zes ton heb je dan, want je, je hebt ze gewoon zelf gemaakt, dus je kan ze ook zelf kraken. Nee, maar dat is het punt, je kan het dan niet zomaar zelf kraken. Ja, dan, dan moet, je je... Even, moet je even een backdoor in maken. Ja, maar... je... <laughs> ja, ja, ja. ja, dan moet je wel hopen dat die zo populair wordt dat de IRS er dan een gevaar in ziet. Maar daar moet je ze een beetje mee volgen. Uh, maar die door backdoor, te, uh, dat misschien is moet ik dus niet alle. Die backdoor die kun je gewoon niet maken. Dat, wat, wat, wat moet dat dan worden? Dat je alle. ...transacties die je doet... ...ook nog een keer niet anoniem publiceert. Maar dan, dan... ...ja. Uh, nee. Uh, ja, je moet, je moet iets... ...in het protocol bouwen inderdaad. Dat... Uh, ...ja, dat je, dat, uh, dat je die blockchain... ...kan decyferen zeg maar, helemaal. Ja, precies. Ja. ja, maar dat is nou net het punt... ...wat zij er hebben opgebouwd. Dus dat, als je ja, ja, dat weer maar, afgaan, ja, dan het gaat hier alleen door. om... Uh, ...om zeg maar een belastingteruggave te regelen. Ja. Wie weet Peter. Ik zou zeggen, spendeer er wat tijd aan... ...en misschien dat je het, als je even, schrijf het even uit... ...en dan snap ik het beter. Misschien hoef je die coin alleen maar... Uh, uh, tax avoidance coin te noemen of zo. Ja. Of we maken zo'n token, tax avoidance token... ...en dan zeggen we gewoon... ...ja, hiermee hoef je geen belasting te betalen. Ja. En dan, uh, dan uh, als de prijzen uitgelopen worden, dan door alle overheden zeggen, oké, we over. We hebben ja, gewonnen. Weet je, de sushi chef. Heb je dat verhaal van sushi chef? Maar ja, jongens, dat hoort er nou eenmaal bij. Dus het, het was spijt een, een beetje exit scam, geloof ik, hè? Sushi. Ja, het spijt me, maar ik neem het geld aan. Ja. Maar trouwens, Monero was toch ook een fork van uh, Bitcoin, geloof ik? Het is wel. Ja, van een Bytecoin. Bytecoin. Ja. Uh, ja, er zal wel heel veel aan veranderd uh, zijn, geloof ik, toch? Maar ik denk niet dat het een vork is, maar dat het een, een, een relaunch is. van het Crypto ja, Protocol. Ja, ja. wat ook bij Bytecoin ja. erhunt. Maar, maar dus niet dat ze alle. dat ze echt gevorkt hebben, maar dat ze hem gewoon vanaf nul weer opnieuw hebben uh, gestart. En er wat bovenop hebben gebouwd uh, uh, en uh, weet uh, ik seja. het wat. Dus. Dan is het waarschijnlijk toch al een significant andere blockchain geweest. Maar ik, ik kwam een beetje op dit idee, omdat. Het verhaal ging natuurlijk altijd met Rockefeller. Dat hij had uh, Standard Oil. En die, die begon aan een monopolie te bouwen. En dat is altijd het voorbeeld waar statisten mee komen. Van ja, uh, Rockefeller die bouwde zijn heel monopolie op. En de, de overheid moest eraan te pas komen om dat uh, af te breken. Dat monopolie. En uh, het echte verhaal is dat dat naarmate hij steeds meer opkocht... werden er steeds meer raffinaderijen gebouwd... door allerlei, allerlei figuren die dachten... oh, als je een raffinaderij gebouwd hebt... kan je hem bijna blindlings met winst verkopen aan Rockefeller. Dus ga ik gewoon een heleboel raffinaderijen... want hij wil zo graag een monopolie hebben. Nou, dat is toch prima. Dan bouw ik een hele, hele Texas vol met raffinaderijen... en die verkoop ik allemaal aan hem. Als je gewoon een blinde koper hebt... en daar klaagde Rockefeller ook op een gegeven moment over... en dus zei van ja, wat is dit nou? Ik krijg ook raffinaderijen die gewoon helemaal niet eens werkten en uh, ja, het is natuurlijk zijn eigen schuld het, het domme idee dat hij dacht een monopolie te kon, uh, konden krijgen en uh, ja, uiteindelijk heeft de overheid daar heeft dat wel opgesplitst maar op een moment had het eigenlijk nergens meer op slo sloeg. en dat was bij, bij IBM zo, In IBM ook, daar gingen ze tientallen jaren over vechten en toen ze uiteindelijk uh, een uitslag was, toen was, was IBM eigenlijk al helemaal niet meer relevant voor de, niet zo relevant meer voor de computerwereld, toen was het alweer Microsoft en Intel en zo. Dus eh, wat dat betreft dacht ik van, eh, ja, misschien eh, kun je de overheid. Ik heb het idee dat die overheden ook niet zo goed doorhebben hoe dat allemaal zit. Het is natuurlijk allemaal vrij nieuw voor ze. Dus als je een beetje crypto-achtig, geheimzinnig klinkende coin of zoiets... Eh, dat je hem dan, eh, ja, dat je hem dan al zelf, zelf kan uitleveren. En dan kan je gewoon de hele IRS leeg tanken. Want dan maak je gewoon weer een nieuwe daarna en, enzovoort. Ja, ja. ja. Hetzelfde idee dacht ik ook met bijvoorbeeld media. Als je nou media maakt en je maakt een media, dan breng je, uh, uh, je in je bedrijf bedrijfhonden met aandelen, zodat het te koop is. En dan ga je de waarheid lopen verkondigen. Nou, gelijk allemaal van die uh, conglomeraten die uh, te horen krijgen van hé, uh, hey, die moeten er even afgeknipperd worden. Die, uh, dat is niet de bedoeling. Zegt, ja, ik ben gewoon te koop hoor. Hup, laat je het volgende. Nou, Gaat het proberen. Een, uh, 2020, hè? Dus uh, ja, van uh, de gedachtegang wel mee hoor. Zeg dus, uh, ja, freaking with their own game. De rest ook een beetje negeren, denk ik hoor. Ja, ja maar zo kan je ze een beetje leegbloeden qua, qua cash, uh, wat wel handig is misschien. Ja, ook gewoon een statement maken, zeg maar. Zo van. Uh, ik heb meerdere dat zien doen bijvoorbeeld een, een Michael Moore wat nog best wel een linksachtig iemand is die ook op een gegeven moment gewoon in interviews vertelt van ja, als ik dit soort documentaires maak dan duiken ze erop, weet je wel ik word weggezet ja, maar je uh, moet niet gaan vechten, als je terug gaat vechten dan ga je altijd verliezen, denk ik want zij hebben heel veel ja, geld en, uh, en, en ja, als, zij, als zij gewoon met een beetje geld kunnen afkopen zoals dus dat ze dat eerder doen maar ja, je kan het trucje natuurlijk herhalen uh, zeker ik heb hier nog een follow-up op het bericht. is vandaag uitgekomen, gisteren uitgekomen. Vertel. A Monero Work Group has recently urged the United States IRS to find a better means of spending taxpayers' funds than offering such a whopping sum of money to break the privacy hedge of Monero. Hmm. Hmm. In a statement credited to Cointelegraph, the spokesperson of the World Work Group told the IRS to rather learn the actual way, further emphasizes that the privacy features of Monero provide users with a certain level of transparency contrary to the general belief of some governments, agencies and regulators. Ik kan het al een beetje op verklaren. De transacties binnen Monero die zijn dus niet zichtbaar van buitenaf, maar als jij een transactie doet in hetzelfde blok, dan ben jij onderdeel van de, uh, hoe zeg je dat, obfuscation, de hulling van de, wat er binnen die, dat blok gebeurt. Dus in theorie kun jij alle Monero transacties traceren als jij in elk blok een transactie zet. Dat is tenminste, zoals ik het uh, beste begrijp, dat kost je dan wel een behoorlijke som geld, en dan heb je alsnog alleen maar een pseudoniem van iemand. Maar, en dan weet je ook niet hoeveel Monero dat hij heeft. Want je weet alleen hoeveel Monero dat hij in dat blok heeft en in het volgende blok en in het volgende blok. Maar dan kun je vanaf dat moment wel een, ja, een database gaan bijhouden met wat er, wat er precies gebeurt in die blockchain. Dus... Dus je kan ook gewoon... Kan he, je dat doen voor minder dan 625.000 euro? Op lange termijn niet. Want ik, kijk, een transactie in Monero kost nu weet ik het wel een dubbeltje of zo. Dus daar kom je wel een eind mee. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk als de tijd maar door blijft gaan. Dan ga je op een gegeven moment over die 625.000 euro. Heen. Dat is ook weer gewoon een logisch. Ik zie dat uh, John McAfee denkt dat privacy coins en distributed exchanges... ...will soon be outlawed. Ja. Yeah. Nou, daar geef ik hem gelijk in. Uh -huh. Distributed exchange wordt misschien wel moeilijk. Uh -huh. Ja, maar de privacy coins ook. Want ik bedoel, dan, dan ga je naar de dark web op een distributed exchange en dan ga je Monero's verhandelen. Dat, dat is het niet legaal volgens de overheid, maar dat betekent niet dat het niet gebeurt natuurlijk. Uh -huh. ja. En je ziet dat dus in Japan is het al zover, want daar ja, mag je gewoon geen. Je mag alles met crypto geld, maar Monero en Zcash en zo, al die Ano-coins, die worden allemaal geweerd. Uh -huh. Het suggereert een beetje dat ze bij die anderen... ...wel goed grip erop hebben wie wat bezit. Hè? Maar... Ja, in, in Bitcoin kun je precies... ...tracen wie wat doet. En als jij bijvoorbeeld... ...een Bittrex of een andere handelsplatform... ...en dan zeg je... nou ...als jij, me wil, als jij jouw bedrijf open wil houden... ...dan uh, moet je één keer per jaar... Moet jij alles uh, van jouw uh, klanten aan ons doorspelen. En als, uh, op, bijvoorbeeld op Bittrex... ...kun je niet zomaar een nieuw stortingsadres plaatsen. Dus zij weten precies hoeveel bitcoins... Er naar iemand toe gaan. En als zij daar de identiteit ook nog eens van uh, krijgen. Van Bittrex. Want het is allemaal KYC approved. Of hoe zeg je dat. Moet er allemaal, moet, je moet je paspoort versturen voordat je daar kan verzenden. Nou dan weten zij precies. Met hoeveel bitcoins jij loopt te spelen. Op zo'n beurs. dus ja, het, Maar het, het, het, ik begreep dit. altijd. Dat er is wel. Er is wel wat meer anonimiteit te verkrijgen. geloof ik. Ja, als jij uh, ja, het wat handig aanpakt. toch? Je moet eigenlijk gewoon. Voor iedere transactie. Een, een, een, nieuwe, een nieuw adres gebruiken. En je kunt dus inderdaad ook gewoon met zo'n mixing service kom je ook een heel end. Hm. Ja. Maar ja, het is, het, de truc is gewoon elke transactie een nieuw adres. En dan zijn, is elk nieuw adres is, is, is anoniem of pseudoniem. Maar ja, als je het op die manier aanpakt, dan is het heel moeilijk om daar... Uh, ja, echt vast te stellen dat, dat jij twee adressen in bezit hebt bijvoorbeeld. Dat jij allebei die adressen hebt. Ja. Maar, ja, er zit ook nog iets bij natuurlijk. Dat als jij, als jij um, een wallet hebt en die heeft wel meerdere adressen. Maar jij geeft het uit en hij pakt een paar bitcoins van één adres. En een paar van het andere adres. Dan kan je concluderen met dat chain analysis. Dat al die adressen aan één persoon toebehoren. En als er dan eentje bekend is, dan zijn die anderen ook allemaal bekend. ja. Dat is nogal een uh, puntje geloof ik. Uh, maar daar heb je tegenwoordig dan weer labelen voor. Zodat je van specifieke coins kan uitgeven. Dat je... En dat kan altijd al. Dus je kan inderdaad. Maar dan moet je dan wel je eigen controle over je keys hebben. Dan kun je zeggen. Ik wil per se dat er van dat adres bitcoins gepakt worden. Hmm. Maar uh, we hebben nog meer berichten. Uh, stijgende cijfers. Uh, baren zorgen. Dan gaan we van bubbel naar uh, contactbudget. Oh, ja, dat de film is ja, toch. Dit <laughs> is weer het nieuwste van het nieuwste. Komt uit België. Okay. Uh, contactbudget. Ah, ah, wel. Dat betekent dus dat het gaat over corona. Dat je, dat je bijvoorbeeld uh, per maand mag je uh, vijf mensen zien of zo. Uh, uh, de... Oh, sorry. Oh, sorry. Heb je er eentje gezien en dan uh, ja, minus, minus één en nog eentje minus 2 en tot het op is zeg maar. de vraag is ook een beetje of ze dat dan gaan verhandelen net zoals CO2 credits dat je zeg maar van uh, nou <laughs> ik, ik heb zoveel Mongolen omheen, die wil ik gewoon niet eens zien, ik verkoop het gewoon uh, kan je misschien <laughs> verkopen tegen moneren Ja, het is te triest voor woorden. maar ik denk ook dat, dat dan bijvoorbeeld politici die gewoon heel veel mensen zien die zouden standaard en overtreding zien maar die krijgen natuurlijk vast een enorm budget toen we krijgen net zoals uh, voor andere dingen een groot budget krijgen... We ...krijgen ook politici een enorm contactbudget... ...wat ze ook gelijk weer kunnen gaan uh, verkopen, denk ik. Oh, je hebt bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... had je een staat of een stad, dat weet ik niet exact... ...en daar hadden ze dus ook zoiets opgelegd. ...maar daar hadden ze dan met uitzondering van alle overheen, overheidsdienaren... ...of hoe zeg je dat, alle, alle, alle ambtenaren. Dus als jij politieagent was, dan ging het niet op... ...en als jij een rechter was, dan ging het niet op... Dus als ze al zoiets zouden doen, dan denk ik dat het zoiets wordt. En dan heb jij als politieagent en als zorgmedewerker en als politicus... ben jij dan vrijgesteld van, uh, van dat uh, contactbudget. Wat een naam, jongens. Ja, een, uh, een budgetkapitalist ben je dan gewoon. Ja. Die, die mag al tien mensen per, per dag zien, jongen. Nou, Noemde het is dus in België nu inderdaad zo. dat Zij hebben het op een andere manier het aangepakt. En daar was dus is de regel dat jij dus hebt moeten opgeven aan de overheid... welke mensen jij wilt zien. En die mensen ze moeten dan ook van jou opgeven dat je elkaar wilt zien... en dan mag je elkaar zien. Maar dat is dus uh, volgens mij vijf of zes mensen... die je dan buiten jouw eigen gezin om mag bezoeken. Nou, dat is gewoon de regel in België geweest. Er is ook een, een oudere man... Een interview op de staatstelevisie eh, van de VRT. Of weet ik het hoe dat het allemaal heet. En die zegt dus van nou dit is nog veel erger dan toen wij hier de Duitsers over de vloer hadden. Dus ik weet niet wat jullie ja. allemaal verzinnen. Maar ja nou goed. Er, er is een hoop gedoe over in ieder geval. Dus... Ja. Maar de ja, de ja, het spreekt uh, toch, uh, toch op uh, ja. dat, uh, dat, ze zo, uh, dat er zo weinig weerstand is eigenlijk daartegen. En, en ook in dit artikel zitten we weer. Het probleem zit hem dus bij de naleving van de maatregelen. Daarom opereren eh, experts om over te stappen naar een flexibeler systeem voor sociaal contact. Dus ze uh, zitten helemaal mee te denken met, die, uh, met dit soort uh, fascisten. Ja, Ja, ah, mensen. Ik had een vraag aan Daniel. Want Daniel. Um... Ja. Tijd terug uh, hadden jij en Henk wilde toen, uh, hadden zo'n actie dat jullie je mentaal gingen voorbereiden hoe het, het leven onder het uh, kalifaat zou zijn. Dat was al een paar jaar geleden inmiddels. Ja, met, toen was met, dat met, nog met een met issue. Van, <laughs> met het motto van ja, als je het kalifaat niet kunt hebben, dan ben je ook geen winner. Um, <laughs> Maar wat vind hey, je het nu het van dit, als je dit, dit, dit nu zo hoort? We kijken nu naar andere <laughs> filmpjes. Ja, ja. We kijken nu naar andere filmpjes. We kijken niet meer naar filmpjes over moslimterroristen. We kijken nu naar filmpjes van, uh, over volle IC's. Uh, mensen die uh, coronabesmettingen tellen. En dat soort dingen. Nou, die filmpjes kijken we. Dus we zitten nu in die werkelijkheid. Uh, uh, je hebt het contactbudget, wat dan in België wordt uh, uh, geïnstalleerd. Ja, ik zie het, het, het hele idee van die technocratische macht die uh, op, op, op uh, persoonlijk niveau... dingetjes wil gaan reguleren... omdat het allemaal vetje eng is en zo. Dat is een hele aparte beweging. Ik denk niet dat mensen... zeg maar uiteindelijk... het deel gaat zich er niet aan houden. Sowieso niet. Gaan ja, ja, ja. dat snappen, die, die gaan het spelletje meespelen. Oh, zullen wij contactbudgetbuddies worden? Op een gegeven moment wordt het misschien... een soort van nieuwe kinder. <tie> ja, van, dat is doel eigenlijk. Gebruikt zo van, nou oké, okay. uh, <laughs> dan geef ik wel. Zij kunnen onze eerste contact neuken. in de uh, app ontwikkelen. Ik het wel weten. Dat is een Dat in de dat het hele volk gewoon weet zo van, ja, wij gebruiken die app echt alleen maar om aan de overheid te laten zien dat we met elkaar neuken, maar dat weten zij niet. <laughs> Zoiets, weet je. Uh, ja. Ik denk dat het. Uh, ik, zo, zo zie Ja, ook zo'n gesprek over Bitcoin. Ik volg echt niet alles van, maar. Het is wel duidelijk. Ja, mensen zijn dingen aan het proberen. Weet je, ja. Altijd om onder die shit vandaan te komen. Ja, uh, gaat het gaat een het, keer lukken denk het, je dan. Ja, het kind zeg maar shit wil doen. Die niet gecontroleerd wordt. En ja. Uh. Die psychologische dynamiek. Die zit nu zo hard in die samenleving. Ik heb er best wel zwaar mee. Ja. Ik vind dat heel veel mensen zich ook heel kinderlijk gedragen nu. Het is Als je schuifle een, schuifle een beetje vol kan hebben. En je, de overheid ook nog mee, dan is het grappig, zeg maar. Als de overheid een soort van, ja, Big Daddy wordt of Big Mama. Ja. En je gaat kijken met wat voor een rotzooi je dus uh, weg kan komen. Of, of die, die dingen inderdaad op die manier te gebruiken. Ja, ik weet niet. Ik zie, ik, ik, ik zie ook kinderen opgroeien, weet je. En ik zie echt wel dat zij op een andere manier met die, met die interface al... Uh, zij gaan er hele andere dingen over denken. Ja, maar, waarover uh, gaan ze hele andere dingen denken? Nou... De manier waarop zij omgaan met die wereld nu. Hè? Zeg maar, dit, zoals ik zei tegen tegen Johan vlak voor de uitzending. van dit, Ik zit hier nu in het nieuwe normaal. Mijn werk is dit ook. weet je, Ik zit een klanten te bellen, klantenservice. En dan af en toe zit je met de mensen met wie je dat doet. In een een of ander virtueel team of zo. Een lijstje met mensen ergens in een Excel bestand. Die ik dus nou, één of twee keer in mijn leven heb gezien. Nu omdat het met dat thuiswerken toen ik, toen ik daar kwam. Uh, ...was dat uh, was het thuiswerken. Dus het merendeel van mijn uh, uh, carrière... Bij, deze, ...bij dit bedrijf... ...is nu zeg maar dit. Gewoon ja. naar filmpjes kijken... ...en met elkaar mekkeren. En je weet niet meer van mensen... ...persoonlijke dingen ook... ...wat je normaal altijd een beetje... ...in de wandelsgangen besprak. Pre Precies, ja, inderdaad. Dat, dat, dat, is, dat gaat natuurlijk veel moeizamer. Je komt er wel weer achter. Mensen zijn er altijd in geïnteresseerd met elkaar... Maar je ziet dat er inderdaad dat wat je hebt, die non-verbale component van de communicatie, die voor, en ja, dat is wetenschappelijk gewoon bewezen, voor ongeveer 85% van de communicatie eigenlijk verantwoordelijk is, ja, dat af, weet je. En dat vind ik wel een, wel een aparte. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel een jongere generatie die opgroeit en die nog wel dingen met elkaar doet. Weet je wel. Die zitten nog wel ergens te kleppen op een bankje. Of die gaan nog wel samen dingen doen. En ja, die zullen hun eigen strategieën... ...in groepsvorming ontwikkelen... ...om met die situatie om te gaan. En ik weet niet... Uh, ...ja... Ik, ik, ja uh... ik hoorde al van... ...kinderen wordt, wordt nou wijsgemaakt... ...dat ze een gevaar voor anderen zijn. Dat is ja. natuurlijk een hele rare... ...opvatting van... Uh, door, door, ...door de wereld te lopen... Uh, ...verspreid ik dood en verderf... ...om me heen mogelijk. Uh, ja, je en, ziet uh... het in Amsterdam... hè? Hoe schreef ze het nou op? Ik weet het niet exact, maar feitelijk uh, uh, staat er gewoon: vermoord je oma niet en houd anderhalve meter afstand. En dat staat gewoon dat bij de basis van. Dat heb ik inderdaad gezien, maar ja. uh, ik denk dat, kijk, jij, ik weet er ook, die kunnen de absurditeit daarvan inzien. Maar ik denk dat je on, het vermogen om de absurditeit ervan in te zien, zeg maar, onder gewone mensen, dat je dat misschien wel onderschat. Misschien dat oh, zij absoluut. inderdaad... In, in, dat je nu toch wat, wat meer krijgt... Dat in de privé situatie... dat er meer grappen over worden gemaakt. Uh, en... Uh, ja, dat, dat, dat zou... Ja, je vraagt je af... of ze een brug te ver gaan hiermee, hè? Dus, uh, Ja, ik um, ja. denk het wel. er is een enorme tweedeling. Er zijn inderdaad mensen in mijn, in mijn omgeving... Die, die nou opeens... oh, mijn god, de tweede golf, ik blijf winnen. Ik durf de deur niet meer uit hè. En... Uh, er zijn mensen die, die steeds meer beginnen te denken van... ja, wacht even, nou geloof ik er echt niks meer van me. mm -hmm. Ja, dat gaat voor de tweede enige. En ik, ik denk wel dat er aardig wat mensen zijn die, die dit niet meer geloven... en dat die dan wel ook een heleboel andere dingen gaan twijfelen, waarschijnlijk. Ja, nou ja dat zou een goede ontwikkeling zijn. Om sowieso over die dingen te gaan twijfelen, weet je. Uh, uh, er is een, een, een internet vol met informatie alle documentaires van alle televisiezenders van de afgelopen 30 jaar, kun je gewoon terugvinden op YouTube. Ik heb zoveel meer geleerd over de dynamieken van bepaalde historische gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, door gewoon die, uh, uh, die content te hebben, dat ik de, de toegang had tot die content. En dat is nog niet gebeurd denk ik. mensen. zelf op zoek gaan, een filmpje gaan zoeken, maar op een gegeven moment ben je wel klaar. Kijk, die dochters van mij die zitten ook dingen te kijken. En ik denk van, ja, wat de fuck zijn die gasten? aan het doen, weet je. Maar, het, maar ja, dat... dat is hun leeftijd, maar... naarmate ze ouder worden, is al die andere shit... er ook nog. Dus als ze geïnteresseerd raken... dan kunnen ze ook dingen vinden. Ja. En dan nee, is het, het volgende het, volgende week. zullen ze... daarover gaan praten... op een bepaalde manier. En ja, ik krijg ook... ik bedoel, ik, volg ook, ik probeer het een beetje te volgen, maar... 200.000 man... op een illegale rave in Engeland... politie eens meer aan, weet je wel... Alleen de hele stad waar, waar die reef is, zeg maar, die klaagt over de geluidsoverlast. Van Ja, shit. Maar ja, daar hebben 200.000 man besloten om uh, met z'n allen een internationale te gaan houden. Dat is ze toch organiseren, sports, kennelijk ook. Hè? Hm? Dat krijgen ze toch georganiseerd ook. Terwijl ik heb in de UK ook mensen gezien die gewoon op Facebook, uh, die de politie bezoek kregen. Omdat ze iets op Facebook hadden gepost wat, wat uh, ja, van de overheid niet door de beugel uh, kon. Om, je moet dat soort dingen al, ook ja. niet meer op Facebook ja, er, er, organiseren, hè? <laughs> daar je zit de politie. Punt zeg ik? Mag ik een punt maken. Kijk, die overheid, ja. als je het dan kijkt naar de mensen die bij de overheid, die, die verschuilen zich graag achter hun uh, uh, positie zeg maar, hun uh, uh, institutionele positie. Dan is iemand, van een inval doen bij iemand die iets op Facebook heeft gezet, dat is veel veiliger. Dan met je brave, met, met je helderheid. terrorist aanpakken te of zo. Te kijken om eens ja, een terroristen aan te pakken. Maar of om een ree van 200.000 mensen. Die in principe vriendelijk zijn, maar die zeggen: We gaan hier niet weg. Probeer maar. Ja, dat, daar is geen winst te halen, zeg maar, voor jouw egootje. Ja, ze proberen die zonderen dan. Hè. Ze proberen er gewoon voorbeelden te stellen. We gaan er eentje lospulleren en die arresteren we, en die leggen we een enorme boete op of zo ja dat En uh, over wat, wat je ziet, in Australië ziet, hebben ze rond Melbourne een, een, een ring of steel gelegd. De dat dat je betekent Je kan Melbourne niet uit op straffen van 5.000 dollar boete. 5.000 dollar, dat is gewoon een concentratiekamp geworden, man. Ja, ja, ja, ja zeker. Ze zullen uh, bepaalde maatregelen... Maar ja, kijk inderdaad, wat je zegt, dat voorbeeld stellen, dat ben ik met je eens. Dat, vanaf het begin van de coronacrisis zei ik het ook. Van ja, wat zul je gaan zien? Je gaat uitgelicht zien, dit soort incidenten, om zeg maar het programma gewoon te implementeren. Want mm. die miljoenen mensen, je krijgt het, de volledige uh, controle krijg je niet. Dus je moet zeg maar vanuit, vanuit die media werken. En ik denk dat politici zo media gel zijn geworden daarin, dat ze inderdaad gewoon ja, mensen op Facebook gaan ze nou lopen harassen als die iets erop zetten of zo. Ja, ja maar ze zullen Omdat ook wel, ze doen natuurlijk ook altijd al aan verdeel en heers. Dus het is ook, ja, ook altijd al... het is uh, zwart tegen blank... en man tegen vrouw... en homo's tegen Ja, heen, tegen de rest. ja <laughs> Ze proberen alles tegen elkaar... alles tegen elkaar opzet. dan is de burger zo bang van een andere burger... dat hij wel naar de overheid gaat... Voor, dat hij de overheid steunt in repressie. Ja, nou ja, goed. Het zijn nu kleine gebaren. Ik loop de winkel in de lokale Albert Heijn hier... En dan staat iedereen met die winkelwagens te kloten. En dat allemaal te ontsmetten enzovoort. En dan komt er iemand aanlopen met een winkelwagentje. En dan maak ik gewoon het lichamelijk gebaar. Dat ik dat winkelwagentje ga overnemen. <laughs> en ze schuift het zo in je handen. Maar daar heb ik gemerkt. Je dat je dat het het winkel... er op dat je het niet desinfecteert. Ja, maar dat is dat een heel stuk voor. minder geworden. Het is niet meer zo dat. Af en toe dan is er nog wel, dan staat er iemand heel erg op zijn winkelwagentje te poetsen en dan rijden gewoon zo achterloos voorbij met een winkelwagentje zonder ook weer iets te doen. En ze is wel even denken van: ja, wacht, wie is er nou gek hier? Ja, maar het was vanaf het begin, daar moet ik eerlijk over zijn, in het begin van die crisis was het al zo dat mensen naar mij toe kwamen: van ben je niet bang dan? Omdat mijn hele lichaamstaal uitstraalt dat het me recht kan schelen en ja ik vind het kut als mensen doodgaan aan luchtwegeninfecties. dat is gewoon, dat is een ramp man dat is echt niet gaaf, als dus je iemand verliest maar gewoon het idee dat je zeg maar ja, zo dit... om elkaar heen moet gaan lopen draaien het, ik vind de macht het mooie dynamiek eigenlijk om te zien het is onvertoond hè? Het, is, het is totaal historisch dit ja, dat eigenlijk... dit, is, dit, is, dit is de tijd van ons leven, omdat men te zeggen hier hebben we het over 50 jaar nog over ja, je weet het niet, maar Ik heb altijd het idee dat als je denkt dat het knettergek is, dat het volgend jaar nog knetterder gekker wordt. Net zoals een bullmarkt altijd verder doorgaat dan je denkt en een ja. beermarkt ook. Uh, dit, dit is ook pas het begin en, en de meeste mensen hebben het <kwijnt> nog niet eens in de gaten dat, nee. het, dat het iets is. want die denken gewoon echt dat, dat het allemaal nog... Uh, die geloven gewoon het originele verhaal. Die hebben niet in de gaten wat er achter de, achter de schermen speelt. Volgend jaar krijg je zo'n grote zwarte stalen kogel om je enkel heen, denk ik. Daar moet je dan mee rondlopen om te voorkomen dat je niet, eh, niet te veel bewegingen maakt. Hoor. Ja, want COVID is. Ja, dat zullen, zullen sommige mag... mensen. Zullen nou, dan is magnetisch seks, dan. COVID is magnetisch. Maar het is niet zo nieuw hoor. Ik dat denk is... dat dat heel erg mee gaat vallen. Ja, het is vaker gebeurd hoor. Het is gewoon een draaiboek wat uh, al bestond. En, uh, bedoel, we hebben dus een Spaanse uh, griep gehad, natuurlijk, 100 jaar geleden. En uh, toen zijn er ook uh, steden platgelegd. En uh, mensen mochten... Uh, dit soort dingen zijn toen ook al uitgeprobeerd. We hebben nog tuberculose besmettingen gehad. En het is uh, lokaal nog wel eens een uh, stad op slot gegaan. En het, natuurlijk ja, het, Johan, maar het in de gaat pest, hier he? helemaal niet om besmettingen. Het gaat hier ja, helemaal niet goed. om een ziekte, Johan. Het gaat om de framing van die ziekte. Want ja, okay. ja, het is gewoon een griep. Ja, ja. En die griep die hebben we al jaren. En die, dat coronavirus bestaat ook al, al jaren... Het gaat er alleen om, nu gebruiken ze het om onze vrijheden in te perken. Ja, omdat. Ja. ja, noem het Marokko, maar op. Om, de, een om van hun, nog van te hun, halen. Om... Toen werd onder het mom van hun ziekte werd ook een ziekte ook al stenen platgelegd, hoor. Dus, uh, ja. Ze hebben het vaker gedaan. Toen, toen gingen er ook mensen ja. dood. Wacht, er, uh, het, het, het, ik vind het ook niet erg als. Ik vind het ook niet erg als ze een stad platleggen. Dat vind ik allemaal prima. Er We moeten wel mensen doodgaan. Ik word ook graag beveiligd. Ik, ik vind het ook fijn als het nieuws mij vertelt: van joh, be, be, pas even op, want er is een nieuw virus. Maar er is geen nieuw virus. Het is een bestaand virus. Ja, ja. En het is ook niet zo dodelijk als dat ze. Die eerste. Die, ik, nou, ik vergeet altijd de naam van die vent. Maar die, die vent uit Londen, die al die modellen heeft gemaakt. Van zoveel honderdduizend in Londen gaan er dood. En zoveel miljoen in. Er klopt geen fuck van. Helemaal niks. Het komt allemaal Ja, dan is het ook gewoon, weet je wel... Dan, dan gaat het nu niet om een virus, maar dan gaat het om iets anders. En of het dan is vaccins verkopen of weet je wel wat het dan ook mag wezen. Maar ja. Allee, ik zat vandaag een, een stukje te kijken van uh, die uh, jurist Sven Hulleman. Die ook wel eens bij weltsmetsen opduikt en zo. Die zat met een iets wat oudere vent en die had, er wel, die had er wel aardige opmerkingen over. En die kon er wel in meegaan. Hij zei: van ja kijk, het jammere is voor die arme heersers. Dat ze moesten in de panic mode. Want ze wisten niet wat er aan de hand was. En daarna kun je niet meer terug. Want dat is gezinsverlies. Je kunt nu niet gaan roepen zo van ja dit was echt vetje fucking overdreven wat we hebben gedaan. Dat is niet oké. Okay. Ja, die, tw die, die tweede weef was niet nodig geweest. Dan zou je zeggen: dan ga, laat dan in ieder geval die tweede weef zitten. Maar dat, dat, ze gaan ook een tweede weef uit de grond trekken. Ja, nu we het er ah. toch over hebben, hebben we de persconferentie gezien van twee uur geleden? Oh, laten we die nu maar erin gooien. Ja, Ik ga heel even naar het bed en dan hebben we het trouwens. Ik zal een okay. korte introductie geven dan voor de mensen ja, die het ja, ja. niet hebben gezien. We hebben zojuist, heeft de minister-president met zijn compaan, de minister van uh, Volksgezondheid en Welzijn en Sport, uh -huh. uh, de, de natie toegesproken. En, Was de gevaren uh, toch er ook is, weer bij... Uh... Ja, ja, ja. Twee ah. zelfs. Die wisselden oh, elkaar af. Okay. Um, want anders dan is het te zwaar, hè? Dat heb je dan niet gelezen, uh, uh, maar goed. Uh, okay. um, en ja, die spraken toch wel uh, beangstigende woorden uit, want het was allemaal niet zo positief wat ze zagen. Er moest harder worden opgetreden om toch het uh, virus het hoofd te kunnen blijven bieden. Nou... Uh, Hugo de Jonge die sprak op een gegeven moment ook nog uit... van ja, dit is de controlefase waar we in zitten... en daar ja, kunnen we pas uitkomen als er een vaccin beschikbaar is. Dus we blijven nu gewoon totdat er een vaccin is... in deze controlefase, zegt hij daarmee. Nou ja, uh, wat je daar ook van mag vinden. Uh, maar vanaf zondag... mag je niet met meer dan tien mensen bij elkaar komen in iets. Um, en moeten alle cafés... Vanaf 12 uur gesloten worden. Dat zijn nu de eerste, eerste stappen, zeg maar. En dat, uh, ja. zal nog wel worden uitgebreid, denk ik. Zal nog wel, uh, ik verwacht richting 3 november dat het steeds gekker gaat worden. En dat, het, uh, dat we rond, het, rond 3 november met aerosolen, het aerosolenverhaal wordt verteld dat, nee ja, de stemhokjes, dat kan er gewoon niet, want dat is wel zo gevaarlijk dat je me gaat <lacht> ja. besmetten. Dat, uh, dat je niet in een stemhokje kan gaan staan. Dus dat is mijn vooruitblik op de komende zes weken. Ik zal ook nog even herhalen dat ik volgens mij nu nog op twee weken sta in mijn aftellen uh, met uh, wat we hier doen. Of tenminste, ik, ik ben elke week, zeg ik, nog zoveel weken te gaan. En ik verwacht dat dan op dat moment de economie dus totaal in elkaar stort en dat we allemaal weer in lockdown worden gezet. Twee maar, weekers, ja nou in ieder geval voor 3 november 2020 want dan zijn de verkiezingen in de VS en dat ik volgens mij heeft toch ook een heleboel daarmee te maken. Dus daarom zeg ik altijd ja de maand oktober gaat er worden maar dat zeg, dan moet ik ook even disclaimer dat zeg ik ieder jaar hm. want als de beurs crash dan gebeurt het in oktober. Maar ik heb toch wel het gevoel dat het dit jaar uh, een prijs gaat worden. Dus dat het dit jaar echt uh, een feest is. Oh, goed, ja. Could be. Nou ik uh, heb uh, Daniels uh, aantekeningen. Ja, ja. Uh, ik heb vier zinnetjes opgeschreven. Let op. Wat, wat mij zeg maar, uh, minister president zegt het gevoel van noodzaak moet weer terug. Op de regels. Uh -huh. Ja. ja Wat dan? Dat ja. is natuurlijk na de uh, bruiloft van uh, Grapperhausen. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja. goede brug maak je daar Peter. Dat is een hele goede. Ja, het, het, het idee dat ze zeggen van ja, we moeten iets doen om het gevoel van noodzaak uh, weer terug te brengen. Een hele dooi. Ja, dat zou het gevoel van noodzaak bij iedere, iedere levend wezen in dit land zeg maar, direct uh, uh, triggeren. Zo van, oh, shit, dit gaat niet goed. We blijven even binnen met klachten en al die regels volg je dan vanzelf op. <laughs> maar die doden zijn er niet. Dus er moet iets anders gedaan worden om het gevoel van noodzaak weer terug te brengen. En dat zijn dan de nieuwe ma regionale maatregelen. Want ze gaan dat regionaal doen nu. En lokaal, en lokaal hè? dat zeg heel... <laughs> ik. Regionaal en lokaal. En lokaal. Vervolgens gaat die Hugo de Jonge... die komt in één keer aan zetten met van... ja, maar je moet je alleen laten testen als je klachten hebt. Want er zijn dus in Nederland... fucking veel mensen... die gewoon zo bang zijn voor dat virus... dat ze die test aan gaan vragen. En daardoor is de capaciteit onder druk... komen te staan. En wat die overheid natuurlijk... Hè, in hun uh, in, in idee... dan ben ik even, even van de agenda af... maar dan ben ik even op het idee van... Nou, dat is hoe een overheid zou reageren. Ja, shit... We willen alleen weten waar het echt gevaarlijk is. Dus, dus het is leuk om iedere, iedereen te kunnen, de, de, de mogelijkheid te bieden om te testen. Maar dat betekent dus meteen dat je nou ja, goed, een hele hoop mensen hebt... die dan willen testen omdat ze fucking bang zijn dat ze corona hebben. Dus dat is een probleem. Voor onze uh, lieve overheid. Laat je alsjeblieft alleen testen als je dan ook echt klachten hebt. Want we hebben niet genoeg getest. En jullie willen natuurlijk allemaal zeker weten dat je dat virus niet hebt... Dus de hele boel is overbelast geraakt. Kinderen, uh, waar mijn uh, nichtje nog uh, van school werd gestuurd... omdat ze een ascentneus had, en die zes, zeven jaar of zo... is nou in één keer weer toegestaan voor kinderen... om uh, verschijnselen te hebben en gewoon naar school te gaan. Onder de twaalf, zegt meneer de jongen. Wat voor maatregel was je hier aan het nemen dan? <laughs> uh, en natuurlijk altijd de connotatie... In de opmerking, het virus heeft ons de tijd niet gegeven. Dat zij zich daadwerkelijk tegenover een soort van entiteit geplaatst vinden. En er op die manier over communiceren. Het virus heeft ons de tijd niet gegeven. Dan moet je ook ballen hebben zeggen, ja, oh, kut volk, jullie hebben ons de tijd niet gegeven. Ja, ja, ja. Ja, maar het wordt natuurlijk gewoon verzonnen waar je bij staat. Hè? Ik bedoel... Ja, ik geloof hoe langer hoe minder van dit hele verhaal. Omdat ik bijvoorbeeld in die PCR-test ben gedoken. Omdat ik bijvoorbeeld... Uh, vernomen heb... Hoe dat, dat, dat getal... Neil Ferguson, dat was de naam waar jij naar zocht. Nee, ja, uh, Neil Ferguson. Uh, maar dat R-getal, uh, dat, dat, dat, dat reproductiegetal... Wat ze nu aanhalen... Dat is ook bijvoorbeeld in juni uh, Aangepast. Dat, dat waren eerst... Mensen die in het ziekenhuis kwamen en dat zijn nu positieve testen. En zo zijn er wel meer van die dingen voorgevallen, dat ik dus gewoon geen. Ja, ik neem dit virus momenteel niet serieus. Dus, weet je, wel, ze kunnen schrijven, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar die informatie die heb ik al. En... Ja, nee, nou ja same here. ik maak me er verder niet druk over. Maar je ziet natuurlijk wel dat er uh, op een bepaalde manier gereageerd wordt. Binnen uh, de contrai van de samenleving. Dan laten we die overheid dan ook uh, even laten voor wat het is. Dat is hoe ze het doen. Uh, er zijn volgend jaar ook verkiezingen hier. En ze kunnen zich er geen buil aan vallen. En je ziet iedere keer dat ze toch weer aan het polderen zijn. Ik vind het wel mooi hoor. Dat je, uh, wat je in Nederland ziet. Maar. Nog altijd een, beetje, een beetje dat poldermodel heeft. Of ja. We kunnen hier geen uh, uh, harde lijn oppakken, zeg maar. Zo'n kabinet kan het niet, een politieke partij kan het niet, een, een, een, een, een minister-president kan gewoon geen harde lijn oppakken. Die kan niet zeggen: van het is zus of zo, en nou moeten we allemaal dit doen. Nee, ik moet altijd van nee. We moeten echt duidelijk maken dat het een noodzaak is. En is dat soort shit. Dus. Ja, ik weet het niet. Ik. Uh, uh, ze ja, kunnen best een ik... hard lijm maken hoor. Als ze 399 euro boeten, die trekken ze heel hard uit je broek. Uh, als je met z'n drie in de auto zit of zo. Ik heb dus uh, mijn vooruitzicht is dat vanaf nu dus, want dit is gewoon uh, Nederland die, die dit nu aankondigt. En ik verwacht dat ze zowel in Nederland, maar ook in andere landen. vanaf nu tot en met 3 november. en gewoon wekelijks heel langzaam extra maatregelen, extra maatregelen, extra maatregelen. met. met ja, getallen die je maar moet geloven, want er wordt helemaal niks getoond. Hè? Er worden helemaal geen inzicht gekeken. En er is ook laatst uh, fraude bekend geworden met getallen hè? in Nashville. Ik weet niet wie dat heeft gehoord in de VS. Ja, heb ik niet gehoord. Ja, er, kwam dus, er, kwam, er waren e-mails gelekt waaruit bleek dat ze gewoon de cijfers zaten te onderdrijven. Dus het testrapport kwam terug dat er eigenlijk in de bars bijna niemand besmet raakte. Toen kwam de e-mail van... Uh, ...ja, dit is toch niet publiek, hè? Nee, nee, dit, uh, dit is alleen voor de, de, de driehoek of zoiets. Ja. waarbij <coughs> uh, ja ...ja, anders zou blijken dat, dat de bars helemaal niks bijdragen aan die besmetting... ...en dan kon je gewoon die bars weer opengooien... ...en dat wilden ze kennelijk niet. Uh, er is dus al een beetje een schandaaltje ook ...maar je weet dat dat gewoon op veel grotere schaal ook, ook gebeurt... Hè? ...want het drijfveer is er gewoon om, om macht uit te oefenen... En om, uh, ja, het liefst zouden ze alles sluiten en iedereen een basisinkomen geven. En dan was iedereen helemaal van afhankelijker. Ja. afhankelijker. Uiteindelijk gaan we wel die ja, richting daar, op. Ja, en, of... en daar zie je ook gewoon, dat, huh. daar gaat het naartoe. Ja, dat denk ik ook. En dan krijg je je basisinkomen als je je twee keer per jaar laat vaccineren. En wat ze daar dan in doen, ja, dat weet je ook niet natuurlijk. Compliance He. doen ze daar dan. <laughs> ja. Uh. Ja, maar dan kunnen ze mensen ook gewoon echt, echt, dan hebben ze mensen gewoon te pakken, weet je wel. Dan uh, kunnen ze met mensen doen wat ze ja. willen, want ja, iedereen, uh, er is dan geen werk meer, weet je wel. De hele economie is naar de kloten geholpen. Er zijn nog een paar beroepen die bestaan Ja, maar dan gaat wel. de economie zo hard naar de, naar de kloten dat ze echt wel op een, op een volksopstand aansturen. Nee, Ik, want iedereen kan heeft niet aan hun dan baas opstand komen, dus dan zijn ze zoet, weet je ja. wel. Ja, weet je wel. Want ze zijn de enige mensen die moeten werken. Voor de inkomen werken in de supermarkt ja, ja. en in de hele voedselketen erachter. En in alle, ja, in alle productieketens daarachter. Ja, ja, ja. <laughs> Voor de rest en dan de... mag je in de allemaal beurt uh, werken. Iedereen heeft dan een twintig urige werkweek of zo. Ja. Dus, uh, en... Moet hij een paar keer vakken bijvullen in de ja, supermarkt. Factchecker. Ja. ja. Fact Fact check op Facebook. Ja, dat ook ja inderdaad, want uh, ja, en je blijft natuurlijk nog steeds de hele media die blijven nog delen. media machine, de academische machine. Uh -huh. en dat had je dat had ik laatst hoor, van ja, mensen die moesten dus uh, voor, voor behoud van NOW-uitkering ze dus, uh, gaan factchecken op Facebook of gaan, uh, gaan trollen op Facebook, weet je wel. <laughs> ja. Hmm. Ja, de trollen namens dat, wordt ook, dat wordt ook een steeds grotere lach, uh, lachwekkende situatie die factchecker uh, ja. <laughs> als, als je dat ziet wat daar, wat daar voor, voor uh, factchecks gedaan worden, dat wordt ook, ja, daar wordt ook wordt behoorlijk lacher, lacher over gedaan ja. maar uh, we hebben nog maar, uh, het wordt steeds duidelijker wie ze financiert, ja. maar we hebben nog een hele berg berichten. Uh, baanzekere Koning. Ja, of uh, basisinkomen gesproken. Die heeft er eentje van een miljoen, geloof ik. Uh, de baanzekere man die zichzelf koning laat noemen uh, gaat er ook volgend jaar flink op vooruit. Ja. Hij is volgens mij afgevallen of zo. Oh, hè? Ik heb nog heel even één kleine, ja? kleine opmerking. Ik, ik, had, ik zei net dat je met vijf personen in België mocht zijn, maar dat in het vijf Oh, oké, oké. Okay, okay. ah, we, dus, we zijn dus. Ja. Mijn excuus, ja. dat hebben we even bij deze gecorrigeerd. Dat is toch wel een verschil, ja. <laughs> um, ja, de, de man die zichzelf Keuning uh, laat noemen, die, uh, die krijgt er weer een paar euro's bij. Ja, misschien leuk om, om in dit artikel ook de Prinsjesdag te verwerken, ja, want ja, dat ja. is ook deze week geweest. Ja. Uh, We hebben eigenlijk alleen maar prinsesjes, hè? <laughs> Ja, dat weet je tegenwoordig niet meer, Peter. Wat... Ik kan ja, ze erom laten bouwen. Een beetje dat pas is... op de gender-reveal-party. Ja, dat, uh... dat is tegenwoordig. Als je een beetje een, een aluminium-folie hoed opdoet, dan, uh, dan twijfel je overal aan. Uh, uh, uh. Ah, ja, goed. Die laat zich misschien nog wel ombouwen. Uh... Dan krijgen we genderneutrale. Dus dit, ja. voor... dit nieuwsbericht zal wel een beetje voortkomen uit Prinsjesdag, waarin hij dus zijn eigen financiën ook weer bekend maakt. En ja, een grondwettelijke uitkering van 998.000 euro. Dat zou maken dan, de dan de gewoon de een de miljoen van ja, grondwettelijk <laughs> gewoon. Maar hoe kunnen ze dat bedrag nou uit de grondwet halen? Want dat is al een, een verrekte oud document. Maar er zijn die 2000 euro gebleven? Ja, <laughs> ja ook dat, ja. ja. Administratiekosten waarschijnlijk. Nee, wel. maar dit is gewoon een, een ja, trucje. Ja, ja, dan, ja. dan lijkt het geen miljoen, weet je wel. Dus dat is een psychologisch getal. Net dat als dat, uh, dat, dat, dat je pakjes melk in de supermarkt hebt voor 99 cent, weet je wel. Het gevoel dat het net geen euro is. En dit is dus, uh, <laughs> dit is dus uh, voor uh, de koning. Hè? En een 999... maximaal is het 396.000. Dus die heeft betaald 4.000 aan administratiekosten. Uh, uh, uh. Ja, en dan hebben we nog zijn moeder. Oh ja, die uh, ook nog. Die uh, krijgt... 564.000 dus ja die administratiekosten die zijn iets hoger want die heeft natuurlijk al die And andrenochrome uh, moet ook nog uh, buiten de boeken houden dan hebben we, dan hebben we Amalia, zal ik zo maar, maar even doen uh, uh, even kijken 20.000 euro voor het deel dat ze 18 is oh, oh, oh, ja. en nou. over het algemeen is het 5% erbij hè ja, over het algemeen 5% erbij. Dus wat wel ja, is er... iets meer is dan de gemiddelde Jon met de pet. Dan krijgen ze toch weer een beetje van hun belastinggeld van de Shell weer terug. Dus uh, ja, nou, ja, ze zullen er niet om klagen, want anders hadden ze er wel een ander getal van gemaakt, denk ik dan. Maar wat ik wel raar vind, is dat in Amerika heb je dan zo'n grondwet, en daar staat helemaal in vastgelegd, hoe je als burger beschermd bent tegen de overheid. Hè? de overheid mag je niet je wapens afnemen. De overheid mag je niet verbieden je mening te uiten. De overheid mag niet zomaar een binnenval doen zonder uh, in je huis een uh, search and seizure. Uh. De overheid uh, uh, moet je uh, een recht op, proces, op een eerlijk proces geven. Zo. En wat staat er in de Nederlandse grondwet? De koning krijgt 998.000 euro. Uh, yeah. Oh man, precies andersom. Het is een grondwet voor de koning. Ja, mijn mijn ja, miljoen ja, ja. zal niet afgenomen worden. Ja, maar de Bill of Rights, dat, een, een, uh, dat zit toch naast de, de grondwet eigenlijk? Dus, uh, dat was... Ja, dit is de uh, Bill of Rights inderdaad. Ja. Ja. Ja. Dus dat was een, maar We hebben gewoon geen Bill of Rights in Nederland. Ja, de vorige, die, die, die, die voorloper van de constitution, die was nog beter. Dat de, de, de Amerikaanse overheid helemaal geen macht. Uh, ja. Uh, de Articles of Confederation. Confederation ja, ja, was dat was ja, ja. ja. maar, maar we hadden dus ook Prinsjesdag deze week. Zou ik heel even mijn, mijn mening erover ja. zeggen? Ja. ja. ja. Want ik heb ook de troonreden dus uh, bekeken vandaag. Oh jongen, doe maar. Jezus, ja, ik, ik zal ze de jeuk uh, besparen. Ik zal het op me nemen. Ik zal mezelf even als martelaar uh, voor de leeuw werpen. <laughs> Maar het is eigenlijk... Eigenlijk kun je wel stellen dat... Ik denk dat deze hele begroting... Die dit jaar gepresenteerd wordt... En wat er allemaal over gezegd wordt... Dat het echt allemaal meteen de prullenbak in kan. Want omdat er gewoon niet... Weet je, als ze projecteren daar getallen... Op basis van een wiskundig model... Maar die miskundige modellen die houden gewoon geen rekening met wat corona de komende twaalf maanden gaat aanrichten. En dan kunnen ze wel zeggen ja, want die koning die heeft corona misschien wel honderd keer genoemd in twintig minuten. Maar ik, ik, geloof, ja, ik denk echt dat het voor dit jaar is het wel zo'n poppenkast. Het is wel zo'n uh, toneelspelletje geweest dat het echt, kooi die budgetten maar in de prullenbak. Want maak je borst maar nat, er komen de komende twaalf maanden zoveel onzekerheid aan. Dan zeggen ze allemaal, ja nee, Weet je, iedereen die maakt nou zijn statements. Ja, we gaan er over, twaalf, over zes maanden zijn we er weer bovenop. En dan over drie weken zeggen ze, ja nee, dit hadden we nooit kunnen voorzien... ...dat het zo erg zou gaan worden. Ja, ja. Weet je wel, dus het is echt... Uh, echt het gaat uh, niet weg voordat de Roy Borken tevoorschijn komen. Uh, inderdaad, wij moeten gewoon ofwel uh, accepteren... ...dat we allemaal tot een soort uh, zombies worden ge kapot gevaccineerd of we moeten gewoon met stenen de straat op... om heel de boel kort en klein te slaan. Een tussen-tussen zie ik echt... steeds minder waarschijnlijk. Als je ziet hoe dat de, de politiek... hoe dat die Rutte dus vandaag loopt te spreken... en gewoon totale bullshit vertelt... bijvoorbeeld over dat reproductiegetal... bijvoorbeeld over de besmettingen... aan de hand van een pcr test. hij wil gewoon niet... de informatie tot zich nemen... die er beschikbaar is. Hij luistert niet naar wat wetenschappers bevinden. En hij vertelt gewoon uh, ja, een bullshit verhaal, klaar. En waarom dat hij het doet, dat mag hij, weet je wel... De wetenschappelijke leiding, we hadden het net over technocratie... maar dat is ook een beetje een lachertje geworden. Want het, het was natuurlijk zo dat heel vroeger had de koning... die, had, die gebruikte de religie en de, en de pauze als een... Uh, Rechtvaardiging, want ja. die, die liep ja, dan met dieren te zwaaien. Goed. En die zei dan ja, je hebt, uh, je, jij bent de God aangesteld. <laughs> ja. En toen, op een gegeven moment zijn die, zijn die religieuzen die zijn een beetje hun geloofwaardigheid verloren met Galileo en Newton en zo. Want die zei, ja, hemelse lichamen ja, zijn hetzelfde ook. als aardse lichamen. En uh, dat, dat was altijd de rechtvaardiging van de Roi du Soleil en de, en de zonnekoning in Egypte en zo. Ze dus was altijd, wij zijn een soort uh, verbonden met het hemellichaam. En ja. Toen hebben ze langzamerhand, zei ze... ze ook oh, ken, ken ik, luisteren de mensen meer naar wetenschappers... dan naar priesters nou. Dan moeten wij onze kaarten ook een beetje verleggen. En toen zijn ze bezig met een project gestart... wat denk ik wel ook weer honderden jaren duurde... om de wetenschap onder controle te brengen en, en corrupt. En daar hoorde ik laat bij die Joe Biden... die werd gevraagd van... Uh, <laughs> ja, ik I follow the science voor de vaccin. Nee, er moet een vaccin komen en uh, I'm the, I follow the science. I listen to the scientist en uh, so En het, en het Trump-vaccin dan? Nee, nee, nee, dat, dat niet. Maar wat, wat het Trump-vaccin moet je echt niet vertrouwen. Maar dat zijn, dezelfde, nee, ja. dat zijn dezelfde scientists die in het CDC dat zitten uit te denken, zeg maar. maar, maar als, ze, als ze onder Trump werken, dan is de, hun uitkomst van hun vaccin absoluut verwerkelijk. Dat is het echt vreselijk wat eruit komt, Dan daar moet je echt niet aan meedoen. En als het onder zijn presidentschap gebeurt, dezelfde mensen, dan, dan is het echt goed aan te bevelen. Dus die, ik denk dat, dat eigenlijk die politici al aangeven daarmee van... Degene die betaalt, bepaalt. Uh, dus als, als ik ze financier, dan, uh, dan komt er wat anders uit dan wat Trump ze financiert. Dat is eigenlijk hun idee. Ze kopen wetenschappers gewoon. En in zekere zin uit. is dat ook gewoon zo. Want als je dus, ik ben dus nu sinds dat deze hele corona shit aan de gang is, ben ik me in de vaccins aan het verdiepen. En als je dus ziet wat voor een hoe dat ons verkocht wordt via die vaccins ook. Ja, ik raad iedereen aan om er eens in te verdiepen. Bijvoorbeeld de website uh, StichtingVaccinVrij.nl of misschien is het alleen VaccinVrij.nl. Maar in ieder geval kijk er maar eens naar. Dat is gewoon nergens wetenschappelijk bewijs voor de dingen die worden gesteld. Alleen de politiek. De ene keer nemen ze het wel over, de volgende keer nemen ze het niet over. En dat ligt er net aan wat de belangen zijn die je niet wordt verteld op de televisie, weet je wat? Dus ja, het is diep triest aan het, het worden. Maar hopelijk komen we er op een gegeven moment achter met z'n allen. Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk kun je ook uh, wetenschappers financieren. A, die, die, net zoals als bedrijven, zeg maar, politicus A en politicus B steunen. En dan altijd kunnen rekenen op return on investment. Zo steunen waarschijnlijk politici ook wetenschapper A en wetenschapper B. En dan, uh, ja, dan negeren ze gewoon de ene en accepteren ze de ander. Net wat ze het beste ja. uitkomt. Ja. Maar uh, ja, er zijn ik heb allerlei een... trucjes vermoeid gaat hè, met het vaccin, uh, uh, maar het zou een redelijk grote oplagen natuurlijk worden geproduceerd en uh, gedistribueerd. Uh -uh. Er is dan een aardige bak met geld achter. Nou ja, je had dan de bandwagon toen corona uh, uitbrak, blijkt niet zo heel gevaarlijk te zijn. Shit, we moeten die meuk marketen. Misschien zit je eigenlijk wel gewoon in, in een soort van marketing scheme van uh, de farmaceutische industrie op dit moment. Die hebben hun voorbereidingen getroffen, die hebben geïnvesteerd en nou, they have to, have to return on investments. Dus je krijgt een soort van uh, uh, ja, marketing campagne via politiek over deze ziekte. Zodat straks die vaccins kunnen worden gesleten. Ja, ja. Dat ze niet weer het schip mee staan zoals met die Mexicaanse griep. Daar nou, hebben ze er heel veel weg moeten gooien. Dat was geen goede investering van de nou, overheid. Dat maakt ze niks uit volgens mij hebben ze dat nog liever. Want, ja, ja, ja. want dan hebben ze geen uh, liability. Ja, dus ja. Uh, ze hebben ze al verkocht aan de overheid. Ze zijn betaald ja, ervoor. Ja. En dan laat je ze gewoon even buiten de koelkast staan. En dan gooi je ze weg. Weer of je ja. dumpt ze in Afrika. En ik denk dat, dat, dat, dat denk ze ook. dat liever hebben. Ja, dan hebben, uh, hebben ze van, geen aansprakelijkheid. Zuid, dat uh, maakt het geen reet uit. Maar voor de overheid die het koopt wel. Nee, die die maakt het dan ook is nu zo uit, dat die aansprakelijkheid. Zijn ze wel vrijgesteld. Tenminste in Amerika daarvoor ja, hebben ze uit. bedongen dat ze vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid. Dus het zou best wel kunnen dat ze nu wel ingespoten worden. Nou ja, ze zijn altijd al vrijgesteld van aansprakelijkheid. Dat Sinds is 1986. Op het moment dat die krengen de zijn, vaccins, is dat 1984, zo. 1984, als ik het goed uh, zeg. Uh, uh. Want toen kwamen er zoveel uh, rechtszaken... dat ze zeiden, ja, wij kunnen geen vaccins meer maken totdat... Uh, wij uh, ja, beschermd worden door de overheid en sinds dan ja, wordt het dus uh, ja, inderdaad en in de VS uh, het overheid... is hoe de overheid denkt weet je. het is hoe de overheid denkt want die collateral het, uh, bedoelde, de zaken, het werden natuurlijk wel veel maar het blijft uh, uh, procentueel blijft het gewoon zo laag uh -huh. uh, en dan kun je het hebben over veiligheid van vaccins maar het gaat er gewoon om kijk als dat het natuurlijk het gaat mis want het is rotzooi en sommige mensen reageren erop en um, ja, misschien is het leven ook wel om jezelf met rotzooi in te, te, te injecteren. om er sterker van te worden. Maar sommige mensen lukt dat niet. <laughs> en ja, als het dan zoiets is, dan gaan ze natuurlijk gaan mensen rechtszaken aanspannen. Maar wat zou ik daarmee zeggen: van oké, okay, de, de collateral is, uh, is, is te overzien, zeg maar, het is niet groot genoeg. En uh, ik heb recent ook nog een heel stuk gelezen over die, uh, die nanotechnologie die dan wordt uh, geopperd. Zo van, nou, dat wordt een soort van nieuwe vaccinatieronde waarin we allemaal met nanotechnologie worden ingestopt. En daarna zijn we volledig controleerbare zombies. Uh, ja, ik loop tussen de volledig gecontroleerde zombies... Ik kan daar niks anders van maken. Daar is geen vaccin meer voor nodig. Ja, uh... Nou, verspilde nanotechnologie zei nou. Uh... Nou ja, kijk... Ik geloof daarover het ook niet zoveel van, over die nanotechnologie. Dat... Ik, heb zo... ik heb het ook niet zozeer over mijn overtuiging hierin, maar gewoon de manier waarop ik er pro naar probeer te kijken. Uh... Weet je? Ik heb 9-11 jong meegemaakt. Uh, uh, en dat was een hele, hele impactvolle situatie, ook in mijn sociale omgeving. En kijk nu naar dit. En mensen gaan er echt heel erg hard onder gebukt. Van het idee dat er dus een soort van niet zichtbare uh, dodelijke vijand is. En de ja, hele... Is fake nieuws en fake science, hè, dat ze het bereiken. Ja, met angst... Angst, angst, angst, angst. Nou, ik vraag me dus af, in hoeverre zouden die mensen zich ervan bewust zijn... dat het misschien niet zo erg is? Zijn ze niet al gewoon die tunnel ingegaan, die psychose... Uh, uh, hoe krijg je ze daar uit... zeg maar... moet je dan met uh, de sticks en stones en de hooivorken gaan... of moet je maar accepteren... dat we allemaal uh, in een soort van virtueel concentratiekamp leven... waar de meeste mensen eigenlijk gewoon... zelf voor kiezen om dat te doen? Omdat ze zo fucking nou, bang zijn dat ik, ze... Eigenlijk ik denk dat, weer... dat in Nederland... en in westerse werelden... gewoon echt de tunnelvisie van de media... Uh, overheerst. En dat de mensen die zitten dus zo vast... ...in hun denken, omdat ze hebben zoveel... ...zo'n uh, zelfde schema van iedere dag... ...ik word wakker, ik eet mijn ontbijt, ik ga naar mijn werk... ...ik kom thuis, ik eet uh, terwijl ik uh, eet... Ik kijk ik het journaal en ik ga weer naar bed. En dat moment dat ze naar het journaal kijken... ...dat beïnvloedt hun keuzes in het leven... ...want die vertellen de waarheid. En, en in, in Nederland... ...mijn moeder kijkt iedere dag het journaal... ...en die gelooft dat gewoon. En dan kan ik zeggen wat ik wil en dan kan ik haar met 5 euro per bitcoin vertellen... van ma, die hele euro is bullshit... en dan kan hij vandaag op 10.000, 11.000 euro staan. Dat maakt voor haar helemaal geen verschil... want nee, ja, dat is allemaal veel te lastig... en daar zitten allemaal criminelen bij, weet je wel... dus dat wil ik allemaal niet... en op die manier weten de media nog steeds... de mensen te overtuigen. Ik kan nog heel even ja, ja. een update geven. Maar als ze het vrij zouden laten... dan zouden er inderdaad mensen in angst leven... maar zou, dan heb je ook de keuze om dat niet te doen... En ik denk dat dat, uh, dat, dat, een, dat dat op een gegeven moment degene die in angst leven, dat die er een beetje raar uh, bij staan. Tenzij je heel oud bent of zo. Dat kan ik kan me wel voorstellen dat je zorgen maakt of, of meerdere ziektes hebt. Maar, maar anders dan dat, ja, oogt dat gewoon steeds belachelijker. Nou, ja. dat ja, ben ik met je eens. Als je gewoon zeg maar uh, uit de collectieve angstpsychose stapt. Of ergens. Het... Zoals ik bijvoorbeeld nooit in kan stappen. Want dat is bij mij gewoon technisch niet mogelijk. Zeg maar. De constitutie leent zich daar niet voor. Ja, dan zit je dus inderdaad... ...naar een situatie te kijken van... ...ja, dit moeten we links laten liggen eigenlijk. Ik was al blij toen het begon over groepsimmuniteit. Ik van oké, okay, dat is inderdaad de kaart die je nu moet spelen. Je hebt geen fucking flauw idee wat it's coming. Ik ook niet. Maar je moet nu gaan roepen... ...ja, let's hope for the best, man. Let's do a group immunity. En later zien ze dan in het proces, waarin ze data beginnen te verzamelen, wat ik echt als ik kijk naar hoe de, uh, de internetcommunity zeg maar met die informatie omspringt en de mensen die zich uitspreken, zowel voor en tegen, weet je, ze komen allebei al met betere argumenten dan onze politici. Ik zie ook artsen die zeggen van ja, weet je, ik heb wat dingetjes gezien. De COVID, als je het hebt en dat, en dat gaat mis, is real. Dus hou het even in de gaten. Uh, uh, en die, uh, die hebben het eigenlijk alleen maar over. Zo van ja, hou inderdaad wat meer afstand. En hou jezelf in de, goed in de gaten, weet je. Uh, als je iets onder de leden hebt. En dat zijn echt niet de mensen die... ...volledig tegen, uh, uh, tegen deze hele narratief ingaan. Maar zelfs zij zijn genuanceerder... ...dan wat die politici op dit moment eruit weten te krijgen. En... Dat, dat verbaast mij enigszins. Zo van ja, kijk, door de geschiedenis heen natuurlijk virussen gehad en uitbraken. En mensen moesten dat een beetje onderling regelen. En in plaats van dat de politiek kiest voor een narratief van. alleen samen krijgen we corona eronder. Dus die moet al een ongelooflijke appeal gaan doen op, uh, op, het groeps, uh, op de groepsidentiteit. Ja? Terwijl mensen doen dit vanzelf als er een gevaarlijk virus is. Dat is door de geschiedenis heen altijd zo geweest. Die kunnen prima observeren en die zien iemand kapot gaan aan een virus. Die zien iemand naar de kloten gaan. En die denken van, ah shit, weet je, we moeten op gaan passen. Zo zijn mensen gewoon. Dit is een totaal andere force als het om virussen gaat. Dus in de geschiedenis is dat, uh, is, is dat zo geweest. Mensen zijn niet achterlijk op dit vlak. Hey, hey, hey, om even ja, eens, een linkje maar... te leggen naar waar ik nu ja? woon. ...om even een klein linkje te maken waar ik nu woon... ...hier is elke winter... ...is hier gewoon een, een, een lockdown... ...zodra de eerste, dus eerste sneeuwvlok... Uh, ...valt... Uh, sluiten mensen zich op in hun huis... ...en die komen niet naar buiten... ...en dat is gewoon... ...iedere winter gaat dat hier op dezelfde manier... ...en daar heb je dus geen overheid voor nodig... ...om te zeggen... Uh, je, moet, uh, ...je moet binnen blijven... ...want dat doen ze toch wel... Nee, hey, het is koud, je bent kwetsbaarder en je moet goed opletten hoe je je voelt. Ja. Nou, ik wil nog uh. wel even zeggen, door de geschiedenis heen is, uh, heeft de wetenschap inderdaad wel het menselijk gedrag moeten corrigeren. Want uh, bijvoorbeeld een heel bekend geval met, mij uh, nou, was het, uh, tuberculose, ik weet niet meer. Dat verhaal met die waterpomp, dat er zo'n uitbraak was van uh, TBC ofzo. Of uh, tuberculosis volgens mij, in Londen. En toen is er een wetenschapper geweest. En die is toen echt naar data gaan kijken. We hebben het hier over de uh, 19e eeuw. En die kwam erachter dat de, de haard uh, was een waterpomp. En die heeft hij toen uh, laten verzegelen en uh, laten bewaken door politieagenten. En toen stopte in één keer die uitbraak. Maar ja, toen in die tijd liepen mensen nog gewoon uh, overal hun uitwerpselen neer te kwakken. Ook in de buurt van de waterpomp. Dus dat was de reden, weet je wel. Daar moest het menselijk gedrag inderdaad gecorrigeerd worden. Snap je? Dus toen, we, toen wist men, oké, okay, je moet niet gelopen schuit in de buurt van de waterbron. Ja, maar, die, waar waar we van drinken, uitvind, weet je wel. De grootste uitvinding van de mens is ja. inderdaad om die uitwerps dus een ja. keer normaal te gaan verwerken. Dat heeft er ja, erin, ja, ja. schoon drinkwater. Ja, Daarmee ja. hebben we zoveel uh, gezondheid ingekocht. Op dat moment... Ja. Eigenlijk al. En dan zie je tegelijkertijd worden die vaccinaties ook ontwikkeld. Maar eigenlijk was het al achterhaald, weet je. Want dat loopt gewoon synchroon. Uh, de, de infectierates van alle ziektes lopen gewoon, uh, die gaan gewoon neer als je goed de riolering aanlegt en gewoon uh -uh. drinkwater levert aan mensen. Als ze hun eigen feces niet op hoeven te drinken. Dat is vooruitgang, noem je dat. En. Ja, ik denk dat inderdaad uh, met wat Peter zegt... Hè, ...de scientific community meer als een soort kerk uh, zich is gaan gedragen... Uh, in, in, ...in de loop der jaren. Dat je dan dus inderdaad die, die, die angst saaierij krijgt... ...waar je eigenlijk helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Kijk, ik heb me tijdens de hele coronacrisis helemaal prima gevoeld. Ik heb één dag, dag van, mm. ik heb wat onderleden, moet ik even in de gaten houden. Maar dat voel ik gewoon aan mijn lichaam, weet je. Er zit iets... En ieder mens heeft dat gewoon in zijn eigen systeem zitten. Dat kunnen ze prima. Alleen, mm -hmm. andere kant van het verhaal. Uh, ik heb werk, daar moet ik wel even aan wennen hoe dat tegenwoordig gaat. Want uh, je zit in één keer met al je collega's in een WhatsApp groep. En dat ben ik helemaal niet gewend. Ik denk altijd, je werkt, je werkt, je, werk, je praat daar met mensen, dan werkt het allemaal wel. Maar nee, het is nu gewoon full, full fucking time heb je je werk uh, in je woonkamer hangen. Prima, nou komt er op een gegeven moment eentje zo van ja, kan, kan mijn dienst worden overgenomen? Want ik voel me helemaal niet goed. En ik mag me niet drie keer ziek melden bij het uitzendbureau. Dus ik ging lastig. Ja. Ik denk, what the fuck, weet je? Je zit hier in een coronatijd en dit serieus is nu een afweging van een vrij jonge werknemster daar. Van studenten die dus zegt van ik moet mijn dienst. Dus ik voel me niet goed, ik heb keelpijn en ik hoest. En, en mijn dienst moet worden overgenomen, want als ik hem niet draai... ...dan krijg ik gedonder met mijn uitzendbureau... ...word ik uitgeflikkerd. En ja. in coronatijd. Ja. En dat is maar het punt... ...wat ik iedere keer wil maken. van Ja, kijk, die wereld beweegt zich... ...op een bepaalde manier. En het is, het, het, het, het is zo bij de strot... ...grijpend op dit moment... ...voor de meeste mensen... Dat is is die dubbele standaard. Die dubbele dat standaard is waar. Gewoon... Dat jij, Joshi, inderdaad niet met je moeder of met andere mensen kunt gaan zitten. Zo van, nou, zullen we gewoon even een middagje lekker op het internet gaan surfen. Van wat leuke artikelen erbij pakken. Pak PubMed erbij of zo. Kijken wat daar van onderzoek is gedaan naar coronavirussen. En just calm the fuck down. Ja. Dat Jezus, is ja. het inderdaad. En, en of, ik vind het een hele interessante discussie of die uh, massahysterie dus in doelstift wordt... <laughs> Het World Health Forum. Het World Health Organization. Uh, of of dat de hele, het hele opblazen van dit gebeuren. Uh, of dit een agenda is om de mensen te onderwerpen. Of dat dit eens een keer beschouwd kan gaan worden als een reflectie op on, van onze aard. En een reflectie op mm -hmm. onze aard. Ik denk dat dit nou, is... op een bepaalde manier... Uh, zeg maar probeert uh, te, pro te profiteren op, zeg maar. Hè? Dus hun je ja, uh, ja, iets ja, erin ja, en ja. De, de rest gaat erin mee. Want voor hun valt er ook een bepaald soort winst te halen, weet je. Voor hun eigen netwerkje. Ik bedoel, bij Hugo, bij jongen, Hugo ook de ook... Jong is het wel duidelijk, weet je wel. Want ja, dat zit een beetje in de, of Zijn broer zit geloof ik in de farmacie. En ja. Uh, ja, de rest probeert er ook maar gewoon in mee te gaan. En ze hebben het jaar daarvoor natuurlijk allemaal die, uh, op dat forum gezeten. Waar ze al een Precies, beetje ingelicht ja, waren. En, uh, ja. <laughs> dus gaan, en ze krijgen ook, ja? uh, ook nog een bak met geld toegeworpen van het van, van WHO. Want die hebben geld, die strooien gewoon een miljard, weet je wel. Dus als je doet wat wij willen, nou, dan krijg je een paar miljard. En iedereen heeft zoiets, ja, pa, kom maar met de miljard. Dus ja, voor iedereen zit er wat winst te halen. Het, zo werkt, zit dat mechanisme in elkaar, weet je wel. Maar ah, dat ja. kan ja, natuurlijk nooit zo zijn, dat, zijn de... dat er voor iedereen geld te verdienen is. Uh, is uh, iedereen bij de overheid is het al dat mensen denken rijk te worden over de rug van anderen. Maar ondertussen worden ze zelf ook de hele voor ons komen, Uiteindelijk worden en alleen en... de politici rijker. Ja, uh, ja, nou, ja degene je die dat geld bij elkaar hoesten, dat is gewoon de markt. En uh, ja, die wordt zometeen helemaal naar de kloten geholpen. En dan is er zometeen helemaal geen geld meer te halen. Dus, uh, het kan alleen nog maar bijgedrukt ja, ik denk worden. Zelfs die... Zelfs die pharmaceuticals, zeg maar, die kunnen dan een mooie deal maken, omdat ja, er zijn nog geconcentreerde benefits, zeg maar, voordelen zijn geconcentreerd voor een paar partijen en de kosten zijn gespreid over een heleboel. Dus als jij uh, zeg maar 10 euro kwijt bent, dan is het niet de moeite om daarvoor in opstand te komen, terwijl die groep die daar voordeel van heeft, die haalt er miljoenen binnen en die heeft er wel zin. voor hun is het wel zin om, om te lobbyen daarvoor. Maar ook zij komen een keer in een ziekenhuis te liggen waar, waar budmedicijnen zijn, omdat alles, eh, omdat niets door de, door de markt gezuiverd is. En door de marktcompetitie eh, eh, naar boven is komen drijven. Bedoel, ja, ja, ook ook, ook ze dat soort lui zitten in, in een gezondheidssysteem dat niet meer werkt als ze ziek worden. Ja, inderdaad. En dat, dat is iets wat ik, waarvan ik zeg: van, ja, dat, dat zou nu een keer eens een beetje besproken moeten gaan worden. Even los van uh, wat Josje aankomt: of zo van misschien harde reset of uh, dikke crisis. En dan uh, harde maatregelen. weet je. Het, het, het draconische idee. Maar uh, goed, ik heb inmiddels uh, zoveel van dit soort dingen gezien in mijn leven: de BPO-ramp, het terrorisme, het 9-11. En iedere keer kabbelt het weer weg. En is er een soort van zaadje geplant in die mensen. Ik zeg altijd van ja ze, ze hebben generaties de tijd weet je. Die mensen die dit doen. Als er al een agenda is. Hebben ze geen haast. Mm -hmm. Want ze, hebben, ze zijn gewoon aan de bal op dit moment. Ja, ja, ja. Dus zou ik, uh, als ik het uh, zeg maar zou willen voorkomen. Dat uiteindelijk de beut met fakkels en hooi voor ik naar toe komt, Dan zou ik het gewoon heel rustig aan doen. Maar je wou het vragen Josje toch. Nou, ik had net nog een opmerking, maar ik ben hem okay. alweer kwijt, denk ik. Ik, ik wilde vragen aan jou: ben jij op de hoogte van die Event 201 die vorig jaar gehouden is? In de de? oktober. Event de? 201 heette dat? Nee. Daarin, nee. Werd, daarin werd dus dit hele gebeuren een soort van uh, ze gesimuleerd, je, ja, dat is het goede woord. En uh, daar werden dus alle, allerlei uh, overheidsfunctionarissen bij elkaar in een panic room gezet, om het maar zo te zeggen. Alles is en niet alleen, overheid, Ook, niet alleen overheid, hè? Uh, niet alleen overheid, nee. Social media en, uh, ja, en allerlei, influencers. Alle... En... Ja, ja, ja, en die werden dus allemaal verteld van, nou, we, er is nu een virtuele, we doen alsof het is een simulatie, er is een nieuwe corona uitbraak en uh, wat moeten we doen om ik dit... Ik begon in Zuid-Amerika om... om... bij deze simulatie, dus dat is ja. iets anders dan uh, maar voor de rest. En wat ja. moeten we doen om dat onder controle te krijgen? Nou, en drie maanden later, nog niet eens, drie maanden later zit de hele wereld in die situatie. Dus die mensen die dat op die manier hebben gedaan, zijn allemaal gewoon gebrainwashed met die simulatie. Die, we, die is precies, weet je wel, opgedragen hoe ze moeten praten en wat ze moeten zeggen en weet ik het wat allemaal... Oh, nee. Nou, het is uh, ja. al een keer gedraaid. En dat, het raar is, ja, dat zie je ja. heel vaak. Hè. Je, ziet, je ziet bij al die dingen: de Boston-bombing was een simulatie gaande, bij de 9-11 was een simulatie uh, ervoor de, de geweest. Uh, was, uh, bij, er zijn nog een aantal van dat soort dingen waarbij simulaties geweest zijn. En ik denk dat dat ook een patroon is. Ik weet niet of je nog weet van die Jim Jones. Die, had ook uh, die was een leider van een aantal volgelingen in, in uh, Guana, Frans Guana, waar hij een vestiging had gedaan, dus een cult en die had die, um, daar komt de uitdrukking vandaan drinking the cool aid en uiteindelijk zijn ze allemaal door vergiftiging om het leven gekomen Is een ze massaal zelfmoord gepleegd Ik weet niet helemaal of dat onderdrang is of niet maar in ieder geval hij had ook een heleboel testruns dus er waren een heleboel oefeningen en dan moest je je loyaliteit betonen door zogenaamd al de gifbeker te drinken maar dat was dan, geen, dat was dan gewoon limonade ofzo uh, maar dan, dan raak je er wel aan gewend aan het proces al. Dat het niet zo, niet zo eng meer is. Uh, want, uh, en daarom dat de echte keer dan redelijk succesvol is. En ik heb het idee dat dat, dat dat hier ook steeds gebeurt. En het enge is ook. Er is een andere simulatie ook geweest met uh, onder andere John Podesta erin. Uh, de campagneleider van Hillary Clinton. En als je zoekt op uh, John Podesta Art Collection, dan zie je hele... Hele rare kunst die die meneer had. We, um, we weer bij de um, pedo. Ja, heeft hij heeft iets met pizza's, hè? En die... <laughs> en die, uh, die uh, food Chain Reaction Simulatie... Food Chain... <laughs> die, uh, die, uh, die gaat er over een uh, hongersnood. En ja. die komt ook in het jaar 2020. Dus uh, ja... Uh, als al die simulaties een voorbode zijn... van uh, een echte gebeurtenis, dan uh, krijgen we ook nog een hongersnood. Ja... Niet hier. Uh, in Friesland schijnen nog voor 34 miljoen mensen aardappelen te worden verbouwd. Dat uh, zal Nederland ja. wel dans ontspringen. Maar... Het rare is dat de Oekraïne was ooit de graanschuur van Europa was het, het, ja. Uh, ja, het vruchtbaarste ja. land dat je maar kon bedenken. En daar is toen door Stalin in een Holle de Morgen gehouden, waarbij een heleboel mensen van de honger zijn uh, omgekomen. Een stuk of 6, uh, 7 miljoen. Uh, dus ja, het, het lukt ze gewoon om in de meest vruchtbare regionen toch nog uh, een hoornsnoot uh, voor elkaar te boksen uh, ja, als, als je ze maar blijft volgen dan uh, krijgen ze alles voor elkaar uh, dat is een beetje het verhaal het uh, de... blijft mijn vraag zeg maar, van oké okay, ik, ik ben echt een complotje van het eerste uur hoor uh, daar moet ik er eerlijk over zijn ik heb, op ik heb alternatieve websites gehad ik zie mensen die ik daar heb, waar ik mee heb geschreven en heb ik geconverseerd. Zie ik nu uh, de socials ingaan, zeg maar. Die, die boodschap aan het verkondigen zijn. Een aantal. Ik kom dat gewoon allemaal tegen. Bij, uh, bij Smet zitten ze in één keer. En ik, ik kom die mensen gewoon... Ja, die, die vertellen over... Ja, de harde reset. De grote megalomane klap gaat nu komen. En ja... Ik weet niet. Op een ja. of andere manier... Mijn, mijn gut feeling zegt van niet... Bijvoorbeeld ja, de dat, dat Je hebt natuurlijk een invisible crash. Omdat als ze natuurlijk maar geld blijven bijdrukken en rondstrooien dan komt er geen tekort aan geld. Maar de koopkracht van het geld gaat onder. En ook als alle landen dat doen, alle centrale banken, zul je het ook niet zien aan de onderlinge muntverhoudingen. Je zult het niet zien aan instortende beurzen. Maar je merkt het alleen uh, op een gegeven moment aan een enorme uh, inflatie. Oh, well, let me tell you something, weet je. Nou ja, even voor, hè, ook voor de sake of discussion, want ik vind het echt goed, uh, goed om over te praten. Ik leef al tien jaar tussen die mensen. Ik leef al tien jaar tussen basisinkomen. Het wordt nog een uitkering genoemd. Of een participatiebaan. Weet je, ik heb dat allemaal gezien. Het, het, je zou al wel kunnen stellen dat het er gewoon is. Af, uh, ja, in aflaan. Nederland. Ja, of, ja. Het ja, het ja. Dit, dit is al voor een gedeelte. Het is niet voor niks dat uh, dus goud al net al weer een recordprijs gebroken heeft. En dat de uh, bitcoin op 11.000 dollar staat. En uh, dat, soort, dat soort dingen die komen niet uit de lucht En dat dus de aandelenmarkten record na record breken. En de huizenprijzen uh, nog op het hoogtepunt staan. Dat heeft daar natuurlijk allemaal mee te maken. Dat geld dat gaat ergens naartoe. De vraag is altijd waar het naartoe gaat. En nu gaat het gaat het niet naar eten toe. Maar als je dan hoort dat ze bijvoorbeeld... de veestaalpal willen halveren van D66... Die ga, ze kunnen gewoon... met dat stikstofbeleid... kunnen ze gewoon al de boeren de nek omdraaien. En dan kan je zeggen... Nou, er liggen in Friesland nog een hoop aardappels. Maar ja, dan niet meer. Dan ben je ook één jaar verder en is het afgelopen. Ja, die aardappels groeien wel weer. koe duurt langer. Met planten kom je naar een heel eind hoor. Uh, maar... Ik snap, wel, ik, ik snap je gedachtegang, van, ja, de, de, de zucht naar macht en de manier van het controleren van situaties. Uh, ja, het is een gevaarlijke feind meegeworden. Die computer heeft ze niet veel goed gedaan, weet je. Uh, ik zit hier nog met mensen te praten die nog redelijk op de hoogte zijn zeg maar, van dingen. Die kijken nog eens op het internet, die kijken nog eens naar een andere website dan de NOS.nl. Maar ja, voor de meeste mensen is dit inderdaad uh, onhaalbaar uh, op dit moment. Het punt, punt is een beetje dat de overheid nou via, dat, uh, via bijvoorbeeld stikstofwetten en de boeren uh, de stallen, de, de veestapel wil halveren maar ook de bouw stillegt, want daar komt ook stikstof bij vrij en dat schijnt dan uh, vreselijk te zijn volgens hun wetenschappers en ja, ze dus moeten natuurlijk allemaal de wetenschap volgen, want die weten het allemaal en uh, ja, dus ze hebben de bouw uh, leg je stil en je legt de voed voedselproductie stil en uh, je legt met COVID leg je uh, de hele horeca en de toeristensector stil en ja, op een gegeven moment dan houdt het natuurlijk op, denk ik. Ja, ik, uh, ik ben het met je eens dat het uh, een on on onvertoond uh, iets is. Uh, dat viel mij op, zeg maar. de meeste mensen, <laughs> toen ik jong was, hè, uh, nou ja, 21 was 9-11, voor mij was dat een soort van sensatie van, en dat is een hele rare eigenschap misschien, maar dat ik wel zoiets had van, hé, hey, dit is something fucking nieuw. Uh, een jaar later krijg ik de voorlopers van de film Loose Change te zien. En het enige wat ik tegen mezelf zeg. Hé hey Daniel, dit gaat nog heel groot worden. Hoe is het nu uitspelen ook? Uh, ik ben uh, uh, inmiddels dingen aan het kijken van Turning Point USA. Ken je dat? Ben je daar uh, bekend mee? Uh, ik heb wel eens filmpjes op dat Facebook. Een, dat, is een, uh, dat is een groepering die dus uh, met bepaalde logo's naar universiteiten gaat... en daar met de leftists gaat, in discussie gaat. Oh ja. En dat zijn... Kijk, uh, die libertariërs, daar kon ik er nog wel mee vinden. <laughs> maar dit is echt uh, USA, weet je. Gewoon van uh, the greatest country in the world. En uh, we moeten weer terug naar de oude normen en waarden enzovoort. En nou, die mensen zijn echt heel dichtbij... Ja, die conservatives, die zijn echt heel dichtbij... Totaal radicaliseren. En een fascistische uh, uh, een, een ruk aan de hele werkelijkheid geven. Best wel eng. Uh, en je, ik, ik zie dat gebeuren. En ik denk van ja. Door die polarisering zeg maar. Daarmee kunnen ze die macht uiteindelijk gewoon uh, bewerkstelligen. Uh, dus er zal altijd een dynamiek zijn. Dat de boel tegen elkaar moet worden uitgespeeld. Dat hou je met een virus wat alle mensen bedreigt. Just free thinking. Nou, een virus dat alle mensen bedreigt, hou je dat niet vol. It's not sustainable. Hm. En ik ben. Je moet een krijg. soort uh, moslimvirus hebben of zo, of een, uh... Ik denk dat ja, iets... de alien invasion. Uh, de alien invasion. Ja, ja, nou, ja. ja, die alien invasion, dat, dat zou er mooie. De invasion, Echt, als je denkt dat 2020 hele... niet, niet erger kan worden, dan 2021 een alien invasion, dat zou het helemaal compleet maken, denk ik. En dat ja. al, die, al die leiders dan zeggen... Ja, wij zouden jullie het liefst vrijlaten Maar het mag niet van de aliens. En ja, die hebben onze planeet omsingeld. Dus je moet allemaal... Hè, ze willen... Wat ze willen van jullie, die Elins, dat is dat jullie allemaal heel hard werken en veel belasting betalen. Dat willen ze. Ik heb zelf met ze gesproken de hele middag. En ze willen jullie goud en bitcoins. Ja, Ze willen graag Monero raak zien. Dat willen ze. Ja, ja, ja. Maar jongens, we hebben nog berichten, dus ik ga nog even verder. Ze willen graag dat jullie allemaal gepaccideerd worden. En ze willen jaarverslagen van Philips. Dat daar de hoeveelheid belasting uh, in vermeld wordt oh het is al gelukt dat je het niet eens voor nodig, dat is het volgende bericht Philips moet transparanter zijn Ja, uh, sir, ah, Philips gaat in dus in jaarverslagen vermelden hoeveel belasting ze betalen en dat is altijd vreemd, want ik geloof dat de benzinetank die mag niet vermelden hoeveel belasting er van die prijs op uh, um, een literprijs van belasting is, uh, dat, dat wil de overheid liever niet dat dat bekend wordt, want dat, dan zou je wel eens een beetje geïrriteerd kunnen zijn uh, maar dat is toch wel te uit nou, te rekenen? Uit. Dat is wel uit te rekenen. Maar uh -huh. ja, ze willen dat groot, ze willen natuurlijk liever niet apart hebben. Ik verbaas me altijd over in Amerika. Dat stond inderdaad op dit is de prijs. En dan boem, dit is de belasting. En dat heb je in Nederland eigenlijk alleen maar bij de macro. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen. Maar daar, daar kan je natuurlijk ook afrekenen zonder belasting. Als je, als je een ondernemer bent geloof ik. Zonder btw. Maar over het algemeen houdt de overheid het liever verborgen die ...die uh, belasting, want uh, ja, dat is natuurlijk... ...heel schrik, schrikbarend, maar hier... Word ...het, het wordt nou iets om je mee te pronken... ...zeg maar, Philips gaat nou pronken... Hoeveel, ...hoeveel belasting ze wel niet betalen... ...want dat, ja... Uh, ...dat is dan... ...heel maatschappelijk verantwoord, zeg maar... En ik vraag me af of dat een trend gaat worden... ...bij allerlei bedrijven. Ik denk van wel. Ja. Ja, uh, uh, wel. Dat zou wel... ...heel triest zijn eigenlijk. Uh. Amazon deed het ook, hè? Oh, ja, oh. altijd. Ik... <tie> Ja, bij Amazon... die, die krijgt dus weer kritiek... dat ze te weinig belasting betalen. <laughs> want, ja, dat is was ook wel nooit dreen. goed, hè? Dat ze hadden... Ja, dat krijgen alle bedrijven natuurlijk altijd... het commentaar dat ze te weinig betalen... maar bij Amazon is het heel erg, want... Hier gezegd, wow. uh, ze hebben 6,8 miljoen euro... vennootschapsbelasting betaald. Nou, dat is bijna niks uh, voor zo'n bedrijf als Amazon... in het Verenigd Koninkrijk. Wel 14,7 miljard euro... aan goederen verkochten... Ja, wat is dat nou voor onzin ga je gewoon nou uh, op, op omzetbelasting wil je dat dan op omzetbelasting uh, heffen want, uh, ja dat betekent wat, wat Amazon ook zegt van ja maar maak bijna geen winst in de UK want we hebben, op een, uh, we hebben heel weinig marges erop dus ze, ze, ze zetten een enorme berg goed erom maar ze maken er heel weinig winst op maar dan daar, vinden mensen toch van ja maar er, er stond een groot bedrag in jullie jaarverslag ja. dus uh, dan willen wij ook een groot bedrag uh, aan belastingoverdrachten zien Amazon heeft toch ook een beetje dezelfde constructie als Bol.com. Dat het gewoon een platform is waar uh, ook winkeliers hun spulletjes op kunnen verkopen. En, uh, ja. Dus die, heel veel van die goederen, ja die winkelier die op Amazon verkoopt, die betaalt die belasting. Ja, en, en ja. zij verdienen <laughs> daar eigenlijk heel weinig aan. Ja, ja, ja, ze vinden gewoon uh, een, duidelijk, ja, een kwartje op de cent of zo. Het was altijd al bekend toch? ...dat die Amazon meer verdient aan die cloud computing... ...dan aan die webshop. Uh, dus uh, ja, ja, daar verdienen ze heel veel aan... ...maar aan die, web, die webwinkel... Dat, ...dat is heel mager allemaal. Maar, uh, maar jo Josje wilde dat... wat zeggen, geloof ik. Nee, ik hoorde ik Ik, ik hoorde zo af en toe wat tussendoor... ...als ik wel wil zeggen. Oh, nee, nee, ik dacht, je Klaas stond wat te zeggen. Ik weet Sorry. niet meer wat ik precies wilde. <laughs> of, ik kan het me niet Zo zeggen. We hebben vast nog meer. Ja, ja, ja. Onderzoek naar... ...want hier hebben we genoeg over gezegd, hè... Of wil, wil jij nog iets Ja, zeggen? dat was een nou, onzin. In Frankrijk rekende het bedrijf Amazon dus vorig jaar een belastingverhoging door aan verkopers die de dienst gebruiken. Terwijl de belastingverhoging juist bedoeld was om de concurrentiepositie van kleine bedrijven te verbeteren. Dus dat, ja, dat is ook weer zo weer zo'n onzin. Amazon zegt gewoon: oh ja, moeten wij belasting betalen? Oh, we maken gewin. Nou, dan rekenen we die belasting gewoon door aan, aan de mensen die uh, de, de verkopers op, onze, op ons platform. En dat zijn dan die kleine ondernemers. en ja, ja, ja. Nou, Het was zo raar, want wij wilden die belasting aan Amazon juist, hadden we juist omhoog gedaan om de concurrentiepositie van die kleine bedrijven te verdelen. En nou, tja, nou bijten we net die kleine bedrijven in hun kuiten. Ja. Ja, maar uh, ja, het volgende bericht is uh, onderzoek naar uh, communicatie tussen criminelen. Legt corruptie politie bloot. Hé, hey, wie had dat nou gedacht? Oh, dat was niet. <lacht> ja. Nee, dat, uh, Gos, die omdat het een verrassing uit de lucht vallen. <lacht> nou, was dat niet hetzelfde? De politie niet dezelfde organisatie die hier gewoon op het uh, dark web uh, drugs aan het verkopen is en zo en. die die kinderpornosite overneemt en die, overneemt oh, en die ja, blijft draaien de om de echte grote vis te vangen. Ja, uh, ja, Ja, ja, ja. Ah, die grote vis wil maar niet komen, zo. maar dat verdient lekker goed. Het partybudget van de politie gaat. Uh... <lacht> nou goed, daar. Zullen we hier ons ook even vijf minuten over verontwaardigen? <lacht> nou, dat hoeven we al lang niet meer te doen. Dit is ons al lang bekend. Dus... <lacht> dat is wel duidelijk, hoor. <lacht> ja, maar goed, ja, wie, uh, wie doet hem? Volgens Henk van Essen van Nationale Politie is de informatie dermate ernstig... ...en de omvang zodanig dat het team aanpak corruptie... ...bestaande uit rechercheurs van de politie en reis onderzoek gaat doen... Corruptie is het betonrot van onze organisatie al. Dus zijn echt in het gesprek met Telegram. <laughs> ja, dan wordt het maar weer op uh, COVID-19 betogers inhakken op het, uh, uh, uh. het Maliveld. Uh. Dat kan je tenminste zonder corruptie. Even als reageren doen. toch, geeft die mensen ja. ook een rolletje. Ja. <laughs> Flinke langer waterstort. zo. hebben ook weer een filmpje gemaakt. Zo, hebben ze ook hun likes en views weer. Uh. Iedereen gelukkig. Nou uh, uh. ja, dat was in ieder geval... Uh, uh, een versleutelde dienst encrochat en dat werd gebruikt door criminelen om in uh, om het geheim met elkaar te communiceren nou, je weet, als er geheim gecommuniceerd wordt, is het natuurlijk schandalen allemaal uh, uh, met justitie uh, maar justitie kon miljoenen berichten meelezen dus die hadden een of andere infiltranten in dat netwerk kennelijk en, uh, het is ook raar dat, dat criminelen allemaal uh, hoe gaan ze dat dan vetten hè? want dan, ga je, dan wil je je aansluiten bij zo'n soort chatgroep van de criminelen en dan, uh, dan zeggen ze, ja, maar ben jij wel crimineel? Je moet wel zeker weten dat jij crimineel bent. Ja, mensen ben. kopen ze er eentje ja, om en een soort... crimineel, die geeft dan uh, het sukkeltje van de groep, die geeft ze een bak geld die dat binnen zijn eigen criminele organisatie nooit zou kunnen vangen. En zo komen ze erin, zeg maar. Dus, uh... Ja, maar ja, dat is, uh, dat is altijd uh, de vraag uh, hoe, hoe dat... Uh... Ik denk ook, ja, ze zouden ook zijn telefoon kunnen kopen. Ik weet niet of ze zich kunnen voordoen als crimineel. Dat zou natuurlijk ook allemaal vrij ja, makkelijk gaan. Het is altijd informant. Het het lastig is om dat, om, dat, uh, om dat geheim te houden, zo'n grote ja. groep. Maar waarschijnlijk moet je gewoon eerst een keer zonder mondkapje of zo om aan te tonen dat je zijn telefoon verdient. Dat je, dat je, <laughs> dat je, dat je een krikkie <laughs> <crimineel> bent. <laughs> Foto maak je van jezelf zonder mondkapje in de trein. Nou oké, okay, dan, dan ben, je, ben, je geen, ben je niet van de politie. Vroeger moest je nog wel pissen op het, het, het, het portret van de koning. Om te bewijzen dat je erbij hoorde. Maar, uh, ja. Volgens de bronnen van de Telegraaf zou er zeer pikante informatie zijn ontdekt over advocaten, makelaars en notarissen die in contact zouden hebben gestaan met het criminele circuit. Je zou zeggen dat advocaten altijd in contact ja, staan met het criminele circuit. Want advocaten die uh, verdedigen uh, dat soort lui. We uh. ja, vraagt je vandaag de dag ook af wat het criminele circuit nog inhoudt. Want uh, ja, volgens libertarische begrippen zijn, er waarschijnlijk, uh, zijn het waarschijnlijk niet eens criminelen. Ja, uh, en wat je nu ook gewoon steeds meer aan, de, aan, de, aan het licht ziet komen is dat de ogen van dingen vinger in de pap heeft met al die criminele activiteiten die er plaatsvinden dus ja maar goed willen jullie commentaren horen die eronder staan <laughs> ja uh, doe maar, doe maar. nu.nl berichten oh, het hoor, maar... nu bericht. uh, is ja. de circuit hè? Kijk, zeg je Daniel ervan uitgaande dat die overheidsmensen die willen het allemaal laten doen die hebben loopjongetjes nodig die durven zelf niks zijn hele bange mensen Oh. Ja, ja. en dat criminele circuit is natuurlijk wel gewoon bereid echt uh, uh, buitensprekend wel te gebruiken om hun positie te verdedigen dat heb ik altijd uh, interessant gevonden Zo van, ja, die factor die krijg je niet uit de wereld weet je de overheid en de mensen die daar werken enzovoort zijn gewoon serieus niet gewelddadig genoeg om het criminele circuit op te rollen uiteindelijk ja, maar ze willen wel... Maar binnen de overheid is het heel erg gedifferentieerd. Uh, natuurlijk, de overheid is gebaseerd op geweld. Dus ze willen echt wel geweld gebruiken. Maar ze gebruiken het liefst geweld tegen een paar studentjes... die in een auto zitten zonder uh, mondkapje of zo. Of, uh, of uh, een, een verjaardag van een driejarig kind... waar uh, tien mensen bij elkaar zijn. Uh, dat, want daar lopen ze geen risico. Ja, dan kunnen ze wel geweld mens. gebruiken... maar daar kunnen ze geld uittrekken zonder dat ze risico lopen. Maar ja, om... Uh, om naar nou echte zware, zware jongens uh, te gaan, of zware ondernemers, zeg maar, te gaan aanpakken, dat is natuurlijk een stuk linker. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dan staan er in één keer weer andere dingen op het spel. Dan moet ik zeggen dat er echt wel tuig is geweest. En, en ook mensen binnen de overheid, die echt hun best hebben gedaan, weet je. Die, die gewoon dachten: van ja, dit is tuig, die ga ik pakken in een overheidsfunctie. It happens, weet je. Je hebt ze echt wel. Die mensen zijn er ook gewoon. Maar ja, ja dat, zijn altijd, dat, is, dat is minimaal. De meeste mensen zijn gewoon fucking laf en zullen inderdaad eerder een, een, een verjaardag van een driejarige gaan lopen verstoren omdat ze uh, iets moeten doen en uh, een target moeten halen of zo, boetequotum, weet ik veel wat, uh, in plaats van dat ze dus echt op zoek gaan naar de mensen die uh, die doffe ellende veroorzaken op de wereld. Nou, dat is gewoon de dynamiek van deze planeet op dit moment. Het begint gewoon met fractional reserve banking eigenlijk. Je maakt geld vanuit het niks, iedereen staat onder rentelast en rentedruk. en niemand weet waar je zijn geld dan terug moet betalen. Maar iedereen ja. moet over, iedereen geld terugbetalen. Ik denk dat het probleem met de staat, met de ontwikkeling van de staat altijd, is dat, dat je krijgt mensen die, die gaan naar het machtscentrum toe. Die gaan dat proberen te infiltreren, te paaien, erin te weven, er zich aan te verbinden. Mensen proberen te vermijden melkkoe te zijn. Dus wat je krijgt is een steeds grotere verwevenheid. Een steeds groter machtsapparaat. En steeds meer parasieten. En steeds minder hond eigenlijk. Of steeds, steeds meer flow en steeds minder hond. En dat gaat een keer, loopt dat mis. En, en ik denk dat je dat bij elk empire ziet. Want als je nou naar Londen gaat. Loopt helemaal vol met Pakistanen en Indiërs en zo. Dus wat daar gebeurt is. is dat al die mensen uit die koloniën Die dachten allemaal. Wij, waar wij moeten zitten is in het, in het centrum van het empire. Waar de macht geconcentreerd is. Daar moeten we ons naar binnen zien te werken. Dat is het, de beste kar. En op een gegeven moment zit je met een enorm waterhoofd aan, aan, aan grifters en machtzoekers en, en profiteurs en vlooien eigenlijk. Ja. En ja, er is geen hond zijn. meer over. Want die, dat, het productieve gedeelte probeert weg te, weg te komen daar natuurlijk. Of geeft het op een gegeven moment op. Of, uh, maar ja, en daar, daardoor komt die overheid altijd in een instabiele situatie. Ik geloof dat, het, uh, dat Harry Brown was. Die zei van in een welvaartsstaat uh, uh, is is desperate to make rich people stay and uh, uh, afraid to for poor people entering. Dus de, een welvaartsstaat die is gewoon heel erg bang dat alle rijke mensen de benen lemen en en de arme mensen blijven. Je ziet het nou bijvoorbeeld in Amerika met Californië. Heb je een hele hoop rijke mensen? Gaan ze miljonairs tax en uh, wealth tax invoeren? Hup. Joe Rogan pleiten. Uh, er zijn nog een paar van die lui Die, die Texas of uh, Californië lopen helemaal leeg. New York ook. Gaan ze enorme belasting. Hup, New York loopt helemaal leeg. Gaan ze allemaal naar New Jersey toe. New Jersey gaat ook weer een, een tekst invoeren. Gaan ze daar ook weer weg. Dus je, je krijgt gewoon dat dat soort dingen steeds faillieter gaan. Dat, is de, de, dat, dat gaat van nature zo. Oh. Ja. Ja, en dan moet er ook nog meer kleur in de kamer. Volgende bericht. Um, ja, er zijn een aantal. Are you being racist? Uh... Wat zeg je? Are you being racist now? <laughs> Meer kleur in de kamer. Kan toch niet? Daar uh, kunnen we het niet over hebben. Nou, het gaat over een aantal good mensen. Er zijn een aantal. Uh, ja, vo voornamelijk linkse politici die ooit een keer in de kamer. Deugdpronkers. ja. Die ooit in de kamer hebben gezeten. En die van een bepaalde afkomst zijn. En die klagen dat het. Uh, ja, is toch allemaal te wit in die kamer. Ja. En ze zeggen ook dat het niet vanzelf gaat. Ons soort nee. komt niet vanzelf in de kamer, zeggen wij. Nee, nee, nee. <laughs> wij moeten een beetje hulp hebben. De democratie functioneert niet meer. <laughs> oh. Maar het begint wel hier ook al te komen. De Tweede Kamer is te wit. Hè? Dat hele gedoe over, want <laughs> racisme <laughs> overal. Uh. Ze zien natuurlijk dat er in Amerika de gemoederen verhit. Dus uh, ik denk dat, nou, dat kunnen we hier dan ook wel voor elkaar krijgen. Uh, ja, het is maar, natuurlijk te gek, het, gek het, voor woorden. Is het, het, eigenlijk, uh, het is te gek voor woorden, want die mensen die worden gewoon gekozen. En, uh, en als jij goed genoeg bent, dan word je gekozen. Dus wat lopen ze door mensen in zitten? Dan zal het waarschijnlijk komen omdat ze andere prioriteiten hebben. Ja, dat is ook. Zo zie ik het. Uh, uh. Dus ja, dit is ook weer zo'n inderdaad deugbronkers uh, 2.0 uh, artikel. Ja, in de socialistische wereld is, zijn alle mensen gelijk, eigenlijk. Hè? en als er dus verschillen zijn. Als er dus meer mensen, meer mannen in de autoracerij zitten dan vrouwen. Dan, dan moet dat door discriminatie komen. Dat kon onmogelijk komen door verschillen tussen man en vrouwen, Want die zijn er niet. En zo zien ze dat met alles. Als, als, je, als ze horen van ja, de computerprogrammeurs meer mannen dan vrouwen. bijvoorbeeld, Nou ja, dat moet. Omdat die bedrijven omdat die discrimineren. Als er ergens meer Turken zitten dan, dan Nederlanders. Nou, dan moet dat ook door discriminatie komen. En andersom ook. Dus... Uh, ja, dat, dat is het, de, de consequentie als je denkt dat iedereen, ge, iedereen gewoon gelijk is. En, en allemaal een blik, blik resources zijn, zeg maar. Je trekt gewoon een blik resources open en maakt niet uit. Diploma's maakt niet uit of, of uh, vakkennis of talent. talent of zo. Maakt allemaal niks uit. Ja. Uh, iedereen is gelijk en alle verschillen zijn te verklaren door racisme, seksisme, uh, transfobie en, en, enzovoort. Ja. ja. Nou, dit is ook alweer een puntje in de troonrede geweest... ...waarin de koning stelde dat er geen gelijke kansen zijn... ...voor mensen met een andere achtergrond... ...en dat dat een van de grootste problemen in Nederland was. Godzame. Dus dan weet je het. Hm. Oh, man. Ik heb er zoveel mensen over horen ja. klagen. Hè? Dat er gewoon te weinig vrouwelijke houthakkers hout zijn. Dus, uh, ja, Bij <laughs> ja, de mannen <laughs> is het ook helemaal scheef. Ik denk dat ze bij de vuilnisdiensten gewoon enorm discrimineren tegen vrouwen. vrouwen want er zijn nog niet genoeg vrouwen. Weinig vrouwelijke <laughs> Ja. Ik denk dat het komt omdat er een cultuur van seksisme heert, heerst ja. daar. Ja, nou, die verpleegsters ook hè, want ja, potverdorie, Je moet er ook wel meer mannen op de verpleging komen. Ja, ja wat kunnen we er verder over zeggen? Ja. Het is... Volgende bericht? <laughs> Ja, boven mijn belkaars. Ja, ja, ja. Nou, ja. ja, goed, ja. Dus ga ik even kijken wat, wat we nog meer allemaal hebben hier. Oh, even kijken jongens, even kijken. Uh, godsamme. Oh ja, hier was ik, ja. Hier komt de jongens. tromruffel Even kijken. van de week hier. Ja. Proefproces in de maak. Katten mogen niet meer naar buiten. Ja, ja inderdaad wat ik al heel lang zeg. Het zijn overdragers van ziekte natuurlijk. Hè? Dus uh, Iemand die heeft covid en die hoest een kat onder. En uh, die kat maakt een rondje door de wijk. En iedereen zoiets van. Ah zielig een lieve kat. Laat ik hem even aaien. Huppa, nee, COVID Nee, nee. dat gaat nee, was... ja, helemaal niet over. Gaat het zo, daar niet het, over. Zo wordt, niet ah, okay. zo wordt het niet, niet uitgelegd. Ah oké. iets wordt het niet Oké oké. Ik heb het artikel niet gelezen. 17 tot 200 miljoen vogels per ah. jaar. Daar zitten ook veel zeldzame <laughs> en beschermde dieren bij. Oh jezus. Ze geven eigenlijk toe dat katten niet discrimineren. Die eten gewoon huismussel op, maar ook hele, hele bijzondere papparaaien of zo. Okay, okay, okay. Ja, dat interesseert ze niet. Ze zijn wel heel soortneutraal. Ze, ze discrimineren niet op ras. Oké. Okay. Nou okay. ja, ik moet, moet je moet, moet, uh, aanspreken dan. Ja, maar ik denk dat. De, ik, de, ik, maar dan willen, ze, uh, willen ze katten, yeah? zeg maar. Uh, uh, ja, verplicht binnen laten blijven. Dat is een proefproces. Nou Ik hoor. denk dat ze niet gaat lukken en daarna gaan ze COVID gebruiken. Let op mijn woorden. <laughs> als het niet uh. lukt. Maar je kan, met COVID kan je echt alles ja, doen. Hè? Je kan echt COVID alles van, maken wat je maar wil. Als je maar corona gebruikt. We hadden nu een nieuw, uh, nieuw bed gekocht. En er komt zo'n mannetje komt er langs en die zet dat hele bed in elkaar. En uh, die laat als rossen achter al plastic en verpakkingen en zo. Ik zeg, uh, mijn vrouw zegt, ja, zou je dat niet weghalen? Nee, nee, nee, want dat mag niet vanwege de coronaregels. Dus hij hoeft die afvalkosten <laughs> niet te betalen, weet je wel. Dus Met corona kan je gewoon alles maken, weet je wel. Dus ja, je zegt gewoon, als je ergens geen zin in hebt, ja, corona. Oh. Oh. En het is ook met die winkels dat je tegenwoordig langs hun, door de hele winkel moet lopen. Wie die ja, pijlen. Ja, ja. Moet je elk, elk stukje onderdeel van hun assortiment moet je bekijken. Moet je langs. Ja, ja, ja. O, o, o, o. En dat is dan nog zogenaamd op corona. Ja, o, o. Nou, dus op een gegeven moment word je allemaal in zo'n hoekje gedreven. En daar staat dan de aanbieding van de week. En dan op ja, blijft iedereen er ja, ja, echt ja, ja, zo ja, aan. Ja, het is maar, corona. Ja, dan moet je vijf rondjes rijden voor je eruit mag. Je moet eerst door deze muur aan aanbiedingen, die moeten in jouw wagentje en dan pas kun je verder. Ja, uh... ja, ja. Nou, dit, uh, dit hebben we te danken aan de EU. Want er is namelijk een, uh, uh, een natuurbeschermingsrecht, Europees natuurbeschermingsrecht, dat stelt dat de kat niet buiten mag loslopen. Dus ja, uh, oh, en de man die dit, uh, nee, jurist Ari Trouwborgs, publiceerde zijn conclusies in november vorig jaar. En hij kreeg vanwege alle bedreigingen meteen politiedoelstellingen. <laughs> Want hij had dat opgeschreven en toen uh, wenste iedereen hem de dood in. Dus ja, nou ja, ja ik denk dat het dan terugkomt dat het uh, eerst het nu is van de EU, maar dat het dan volgend jaar is het door de aliens. De aliens die. Die willen dat uh, iedereen zijn kat binnenhoudt. Uh, ik denk dat ik een, een, een kattenpak ga kopen. En dan kun je als er dan een lockdown is, dan verkleed je je als kat. En dan ga je <laughs> gewoon achter de vogels aan. <laughs> ja. uh. 32 vogels oh, per minuut doden de katten in Nederland. Nou, wat een leuke, uh, leuke statistiek ja, allemaal. Ja. Dan kan dus Mao nog eens puntje aan zuigen. De... Hm. ...zijn er alweer 120 x 32. Nou, dat telt lekker door. Dat zijn er al zeker weer 400 katten is in deze uit, Of zijn 400 vogels in deze uitzending. Mm -hmm. Maar, we hebben hier nog een berichtje. Godverdomme, dit is natuurlijk weer Windows. Hè. Ja, daar komt ie, er komt ie, er komt er, daar komt ie. Drum roffel, drum vol. Het was een Hugo Weetje de Jonge berichtje, ben. geloof ik. Ik, nee, minister, ik, ik, ik heb hem uh, Minister, in. ja, ik, ik zit op Windows. Hè. Eén keer in de week zit ik op Windows. De rest. Maar je kan al die tabbladen, die kan je allemaal openen, hè? Dan doe je alleen ja, maar op tabblad Ja, dan moet je ook weer laten, gaan mm. laden, weet je wel? Als, uh, ja. Nee, nee dat gebruik... gaat heel snel. Je klikt ja, yes op Linux, maar. denk ik, of niet? Oh, nee. oké. Okay, ja. Maar goed, de <laughs> minister van volksgezondheid, ja, gewoon Hugo de Jonge. Uh, uh, daar. oh nee, ministerie, sorry. Uh, die hielp Duits uh, coronatestlap van de markt te weren. Welzijn en sport. Oh, welzijn en sport, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, dit, dit, dit doet een beetje denken aan een soort uh, bevoordelingen. Uh, iets wat inderdaad Follow the Money die heeft hier uh, achter haar gezeten. Uh -huh. Het is uh, het bekend trucje, ik hoorde dat... Uh, Mary Ruert, het is zo'n uh, liberta libertarische die heeft een boek geschreven Healing Our World in Asian Regression, of zo heet het geloof ik, Dat is een goed boek wel mm. en dat uh, die zit zelf in de medische sector en die zei ja wat er gebeurde in Amerika is dat, dat ze in het begin al niet genoeg test en dat was omdat uh, alleen test van de CDC mocht uh, worden gebruikt volgens de, de uh, ja de hoe heet de die, die je ook weer islaan, ja, de regulator, de gezondheidsregulator in Amerika, de uh, drug, Food and Drug Administration, FDA. En uh, alleen van de CDC. En toen bleken die tests van de CDC besmet te zijn. Dus je kreeg uh, A, misschien kreeg je daar wel besmetting door, maar B, uh, die gaf natuurlijk veel te veel positief beeld. Dus toen eindelijk kregen ze voor elkaar dat er ook andere tests gebruikt mochten worden. Toen hadden ze weer een tekort aan aan aan mondkapjes en uh, handsanitizer en zo. En toen zei de de, de schoma, of de, de, de, oh, de klonjemaker's en zo en de, de, wat is het dat soort uh, bedrijven die zeiden: oh maar wij kunnen wel, wij kunnen wel omschakelen naar uh, handhandsanitizer, handsap zeg maar uh, met alcohol erin, ontsmettingsmiddel. Want wij hebben toch in onze uh, parfum en zo hebben we dat zitten, dus uh, geen probleem zei de, de FDA, zei nee, nee, want jullie moeten wel eerst je alcohol vergiftigen. Want er mag alleen giftige alcohol in zitten. <laughs> want, uh, anders gaan mensen dat drinken. En die gasten van die parfums, die zeiden natuurlijk van... Ja, maar we gaan niet onze alcohol vergiftigen, want onze hele apparatuur moeten we dan... We uh, weten niet eens of we dat wel schoon kunnen krijgen. Blijft er gif in zitten. Dat, uh, dat, uh, dat gaat natuurlijk niet goed doen als je straks gif uh, gifparfum gaat uh, verkopen. Dus uh, dat, uh, ja, dan, dan wilden ze dat, niet aan en dat was En dan hoor je, zo hoor je dat ene naar de andere ellende. De markt, die probeert te hulp te springen om alle problemen op te lossen. En de overheid die. die, die, die maakt het kapot. Die maakt, werpt de ene de drempel daar de andere op. Uh. En dit ging dan over een Duits onderzoekslaboratorium. Wat kon helpen met het testen van uh, waarschijnlijk PCR-testen. Uh, maar dat uh, werd we dus uh, tegengehouden door het ministerie met de mededeling dat uh, het ministerie eiste dat er een Nederlandse arts uh, werkzaam zou zijn en dat onderzoek uh, zou doen. Dus ja, dat Duitse dienst en kon daarom niet hun testcapaciteit <lacht> aanbieden in Nederland. Nou, dat is dus, uh, marktbescherming dit. Ja, maar... En vervolgens lees je de volgende dag, grote tekort aan testcapaciteit. Nee, hoort houdt nu kort aan goedgekeurde testcapaciteit. Want... Maar er was geloof ik, twee weken geleden was er in het nieuws... dat de Duitse laboratoria, Duitse testen ook gebruikt konden worden. Maar dat was, dus, dat was waarschijnlijk nadat Follow the Money dit ontdekt had. En uh, toen uh, dreigde het in het nieuws te komen. En toen uh, gooiden ze dat opeens over. Ja, ja, ja maar... dit, dit laboratorium... Had, sorry, de laatste regels van dit artikel. Het laboratorium kreeg 2 op 2 april officieel goedkeuring. En op 10 april uh, stelde het ministerie nieuwe eisen aan uh, ja, wie dat er wel of niet uh, die tests mocht uh, doen. Het mag nooit zo zijn dat heel Nederland morgen op corona wordt getest. Want dan ben je klaar. dat oh, ja. is een ja, hele goede opmerking. Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, ik, had, ik, had, ik had hem als bullet point uit hier, hè? van laat je alleen testen als je klachten hebt. Ja, uh, want, yeah. want een, pandemie, een pandemie is voorbij zodra er geen, 40 dagen geen nieuwe gevallen bekend worden. Dus ze moeten zo lang mogelijk maar mensen blijven testen. En elke keer als er weer een test gedaan wordt, nou volgens mij is het de 3% foutieve, uh, uh, vals positief... Dus er eigenlijk wel meer hoor. dat was iets van 50%. Ja, gaat rond de helft gaat dat. Ja, moet ik Kim Winkler nog even een keertje interviewen. Die heeft er ook wel wat over te zeggen. <laughs> ja, die had er 8 gedaan. 3 positief, 5 negatief geloof ik. Ja, zo is het. Ja, ja, ja. Nou, in, in, in, in ieder uh, geval. Dus zodra dat er 40 dagen geen nieuwe besmetting is. Zijn we van dit gezaak af. Maar ja, dat zal natuurlijk nooit gebeuren. Omdat corona net zoveel voorkomt als uh, uh, uh, kever. En, uh, en, en, en, en weet ik veel wat dus uh, ja, maar het, uh, ja. het verkoudheidsvirus is, virus is ook, uh, is ook uh, coronavirus ja. en, en het is waarschijnlijk niet selectief genoeg, want ik hoorde dat de algemene aanbeveling was dat je die PCR test, die moet je ook 30 uh, cycli geven 30 revoluties of zo, 30 uh, iteraties maar als je dat te veel doet, dan gaat hij steeds meer positief geven op allerlei kleine, kleine fragmentjes DNA en zo dus ja. eh, ik hoorde ja. al dat verschillende laboratoria, het is al overal verschillend... ...maar sommige deden 49, andere deden 40... ...en dan krijg je veel te veel uh, positieve testresultaten. Ja. ja. ja en, nadat, uh, als ja. als zeg maar Nederland voor driekwart positief test op corona... ...maar de ziekenhuizen zijn niet vol... ...en je, je, hebt, ge, je hebt te weinig doden. dan is dus, over. Zeg maar PR... Ja, maar het is gewoon over. Weet je. Als iedereen zijn testje heeft gehad, maar niemand is ziek. Dus ze hebben zichzelf al. al een, er is een redelijke paradox aan de gang. Zo van, ja. ja, maar nu, nu ligt het vol met al die mensen die. Uh, die, die... Kijk maar, Daniel, nu ligt het vol met al die mensen die dus tijdens de coronatijd, uh, die, die dan kanker hadden, leukemie of wat voor ziekte dan ook, ja. uh, die konden toen niet aan de beurt komen. Die worden nu geholpen, dus nu ligt het vol met al die andere mensen. Het schijnt al enorm heen. veel, de 30% hogere uh, hartsterfte te zijn. En dat is de nummer één doodsoorzaak. Ja. Wat, wat natuurlijk een risico ja. is, omdat normaal zouden mensen. Ze zeggen nou, ik voel me niet helemaal lekker ik ga naar het ziekenhuis toe om te laten checken dat doen ze nou niet omdat ze bang zijn voor corona of hun baan, baan te verliezen of hun verliezen zoals ik in een uh, recentelijk voorbeeld ja. aandroeg dat ja. is gewoon snoeihard hard maar ja, uh, ja morons be morons weet je je, je hebt en, en dat is het gewoon weet je Zo van, je hebt de kans ik heb de kans om hier met jullie hier gewoon een keer open over te praten gewoon eens een keer op een avond het is vetje informatief. En hier is het licht. Ik bedoel, er wordt iets gedaan. De meeste mensen doen dat niet. En er komt wel een moment... ...dat je ook eens tegen die mensen mag zeggen van... ...ja, de informatie was er op zich wel, weet je. Er was meer informatie. Je had jezelf kunnen informeren. Ik weet ook niet precies hoe de situatie in elkaar steekt... ...maar ik heb genoeg informatie. Ik ben niet bang... Want ik zie wat er gebeurt. Ik zie ja. hoe die mensen praten en ik analyseer hoe die persconferenties gaan. En ik, en ik wil weten uh, hoe denken deze mensen. Wat zijn ze aan het uitvreten? En sinds ik zeg maar ook een beetje de werkelijkheid begint te begrijpen dat al die politici in appgroepjes zitten. Waarschijnlijk met zo'n uh, cykere telefoon waar de justitie dan achter komt als ze raan. Uh... Ik vraag het me af. Ik vraag het me af. Weet je, hoe, hoe groot is die macht van de tech companies al geworden? Is het niet zo dat onze politici gewoon. Facebook, nou ja, Facebook dat zal gereguleerd worden. Maar bijvoorbeeld WhatsApp. Zoiets, weet je. Uh. Dat was de laatste, op de NPO was een documentaire over. Iemand die klapte over. Uh, dat was een, uh, een, een overloper van de Forum voor Democratie. Die was eruit gegaan en gewoon. Hele in chatgeschiedenissen. Uh, op te rakelen. Van wat die Baudet allemaal had gezegd. En ben je over opgedoken. Wat ben je ook voor een fucking mogol Van een politicus. Als jij denkt dat je gewoon over Whatsapp. Je politieke carrière kunt vormgeven. Dat staat allemaal vastgelegd. Uh -huh. You can be smeared anytime. Dat, uh, dat iemand er zin in heeft. Go into... Ja, maar je kan dat daar natuurlijk wel zeggen. Ook bij een een als je dat in een gesprek zou doen, dan kunnen mensen dat opnemen als verzekering voor later of zo. Dat ze denken van nou, als ik, als ik eruit licht, dan, dan pak ik je wel terug of zo. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar, kom je, daar kan je toch niet zo heel veel aan doen, denk ik. Ja, je dus kan natuurlijk niet, ook nog wel wat compromissen bewijzen. Een nou, organisatie dient zich niet uh, te organiseren op die manier. Een politieke organisatie of uh, uh, uh, uh, een politieke partij dient vergaderingen te beleggen. Je hoort met elkaar te praten op bepaalde momenten en dan ah, beleid te zetten en oh, dingen te gaan doen. In plaats van dat je elkaar dag in dag uit op dat whatsapp shit loopt te bestoken. Maar, uh, Daniel, ik zal je even uitleggen hoe, dat, hoe je dat doet in stijl. Uh, weet je nog de Clinton mails <laughs> die gelekt waren? Ja. ja. Ja, ja, nou ja dat, uh, er zijn mensen die zijn toen allemaal ingedoken en toen vonden ze wel hele dubieuze dingen, maar uh, hoe is het afgelopen? De mensen die in de Clinton-mails liepen te kijken, dat waren in één keer allemaal complotgekkies en uh, de, de hersen ging alleen maar van, uh, ja, hoe durf je dat te lekken? De Russen, die, de, de Russen hadden het gelekt. Hè? Dat was het, de, de Russen de hadden het gedaan. hele de twee jaar lang hebben we naar ja. verslagen ja. zitten kijken... over hoe die Russen die e-mails e hadden verweaponized. <laughs> het ging niet ja. meer over de inhoud. Want er stonden inderdaad hele dubieuze dingen in. Tuurlijk niet. <laughs> er stonden echt dubieuze dingen inhoud. in. Het... En daar kan Baudet nog wat van leren. <laughs> ja, ja, dus dus het labeltje, dat... het logo, de vlag, de banier... Dat is wat propaganda doet. En inhoud is gewoon uh, uh. te zoeken. Altijd al geweest, nog steeds. Maar ah, dat is ja, gewoon uh. heel knap dat ik andersom, het is ook wel of je de media controleert, want zij kunnen gewoon het gesprek zo helemaal van die, je zou toch zeggen, als, als al je e-mails gelekt worden, en niet alleen alle Podesta e-mails, maar ook van de hele Democrat, de Democratic National Convention, waren alle e-mails gelekt en het dat, dat, dat was, was zelfs zo dat ze over de e-mailgroep gingen zeggen: van... Oh, we zijn gehackt. Hier is het nieuwe paswoord. <laughs> dus wat, <laughs> wat, wat ook wel aangeeft wat voor enorme retards het zijn. <laughs> en, uh, maar dat, dat je dan, ondanks alle belastende materiaal, het voor elkaar krijgt om twee jaar lang te hebben over het schandalige feit dat de Russen die e-mail e zouden hebben gehackt. Uh, het Gucifer en Guzifer 2.0. En allemaal, terwijl het gewoon waarschijnlijk die Seth Rich geweest is. Die, die, uh, die binnen de DSC zat. Die het, die het zelf op een stikje heeft gezet en heeft, heeft afgegeven. En ik hoorde nou dat, dat uh, Trump zei dat, dat er een regeling voor Julian Assange mogelijk was. Als hij verklapte wie, uh, wie die e-mails uh, hadden gehackt. Dus... Um, ik denk dat hij er een beetje op zit te uh, vlassen van... Uh, ...als het niet de Russen zijn... ...en dat het, dat het de Democraten zijn... raast het natuurlijk goed voor gaas. Uh, want dan, uh, dan, dan, dan blijkt er waarschijnlijk uit... ...dat ze die Setridge hebben vermoord... ...die dan uh, ja, die opeens is... Uh, ...neergeschoten vlakbij zijn huis... Uh, ...zonder dat er iets van hem gestolen was en zo. Uh, uh. Uh -huh. Dus... <tie> denk ik ...als dat naar buiten komt... ...dan wordt het wel een klop voor de Democraten. Ik denk dat hij dat daarom... Uh, ...dat hij dat, daarom dat aanbod heeft gedaan... Maar het is ongelooflijk dat, dat het hele gesprek over, over wat er in die e-mail stond, dat dat gewoon helemaal verdwenen is. Ja, ja moeten we even wel verder, want uh, ja, die e-mails waren allemaal in het Engels, hè? In de Engelse taal geschreven, ja. dus dat, dat is een groot probleem, want uh, daarmee verspreid je juist corona. Dat is een uh, artikel hier, wat ik hier lees. <laughs> Alkens <this> volgens. <course. laughs> Nee, het is natuurlijk ja. als je het uh, mondeling spreekt en niet uh, typt. Even geruststelling voor heel veel mensen. Ja, dit is ook weer een, een grote, <laughs> grote hoaxartikel. Maar ja, goed, ja, ja. we zullen het maar doornemen. Het was gewoon voor de gein. Uh, dus. dit, artikel, dit artikel spreekt zichzelf tegen. Ja, ik heb ja, ja, het ja, ja, gelukkig ja, doorgenomen. Ja, ja, ja klopt. Uh, want want uh, er wordt gesteld dus dat als je Engels spreekt... dan verspreid je het coronavirus sneller. Omdat... ...er in de Engelse taal... ...meer... Uh, ...ja, hoe zeg je dat nou goed... ...meer geslist wordt... ...of hè, als je de, de, de, de... ...in het Engels uitspreekt... Ja, dan, dan, dan, dan, ...dan zou je dus... ...meer spugen... Ja. ...how spitty a language de, is... Dus ...volgens mij Brits-Engels... Brits engels is dan nog erger dan... ...US-English... ...ja, ja uh, misschien wel, ja... ja. Nou, ...en dan staat er op het eind van dit artikel... ...staat er... ...met groot gedrukte letters... ...coronavirus spreads by aerosol particles. Maar, nou komt ie... ...als jij dus... Hè, wat? ...als jij dus spuugt... ...dan zijn dat geen aerosol particles... ...want die druppels... ...die zijn zo groot... ...dat ze dus door de... Uh, zwaartekracht ...naar de aarde toe... ...worden getrokken... En, ...en dat soort druppels... ...daar hebben we die anderhalve meter aan te danken... ...want... Er is ooit een studie geweest die heeft vastgesteld dat het bijna onmogelijk is... om te spreken dat jouw druppels meer dan anderhalve meter kunnen, kunnen voorkrijgen. We wachten even op Daniel. zitten we goed? Ja, joh. Graag toe. Okay. Waar hebben we het over? Het gaat over uh, een artikeltje op Forbes deze keer. En um, nu wordt het dus gesteld dat als jij Engels spreekt dat er meer gespuugd wordt... En uh, ja, tegelijkertijd zeggen ze dus dat, ze, uh, dat, dat corona door aerosols wordt verspreid... ...maar daar komt ie, want dan wil ik nog even... ...ik ga dat hele alineaatje hele voorlezen. Coronavirus spreads by aerosol particles. We all know the coughing or that coughing or sneezing spreads germs. That's how we get colds and flu every year. Nou, dat, is, dat betwijfel ik zelf. That spread occurs... Because coughing or sneezing projects high-velocity droplets full of viruses from our nose and throat <laughs> into the air around us. Now, that's why we are told to cough into our elbows and wash our hands frequently prior to COVID-19. So, um, dit is echt een, een, een stukje anti-science, uh, anti dat wil je niet weten, want die aerosols die komen dus helemaal niet door... Druppels uit de neus en de mond. Zeker niet die spuugdruppels in de mond. Dat is alleen als je uitademt. komen daar zo'n kleine. en zweten... Hè, als, je, als je bijvoorbeeld danst of uh, dat soort dingen. dan komen in jouw adem uh, vocht mee. Maar alles wat een druppel wordt. dat wordt door de uh, zwaartekracht naar beneden getrokken. en die kan niet verder dan anderhalve meter landen. Dus dat is allemaal geen aerosol. Dus dit hele artikel, dat is echt door iemand geschreven die hier uh, leuk voor betaald wordt waarschijnlijk, maar die echt totaal geen verstand heeft van wat ze aan... ...of hij natuurlijk, ik maak er zijn. Ja, maar dus dat dat met die Climate Scare... Uh, ...kreeg je ook uh, allemaal van dit soort... Het is een zij inderdaad. Kreeg ook met aard. de Climate Scare kreeg je ook toen allemaal... ...van dit soort artikelen, weet je wel. Dat, uh, dat uh, allemaal boze spinnen... En, en, en, ...en hysterische geiten ...en weet ik veel, mm. <lacht> die... ...ja... Uh, uh, uh, yeah. Dikke paarden. Dikke, paarden. dikke paarden deze vrouw die schrijft dus gewoon voor Forbes dit ja. soort artikelen die heeft daar gewoon een, een dik salaris ja. op en die schrijft echt de grootst mogelijke nee, e die je maar kan vragen dan krijg je aanbod weet je wel maar uh, Peter die had er nog eentje gevonden over uh, singing happy birthday <lacht> <lacht> moet je dit zingen dan krijg, krijg je iedereen op je verjaarsfeestje krijgt dan uh, <lacht> En die krijgt dan uh, corona. Ja. Het zingen van het liedje... Happy birthday, good spread... COVID-19. Ja, Josje, leg jij dat dan eens... even uit, hè? Nou ja, het is zelfde dat is ook saai. Hetzelfde als dit. Kijk, en ik zeg dus niet... dat er geen COVID-19 bestaat... en ik zeg ook niet dat je, je elkaar niet kan... aansteken als je heel hard loopt te schreeuwen... en zo. Maar dat, dat komt dan... voornamelijk omdat die vier... steeltjes dus echt in jouw... in, in, in het vocht zitten... wat je uitademt. En niet... Als je niest, of... Ja, je moet niet in iemand zijn mond gaan niezen, zijn natuurlijk. Mond, ja, dat is ja, ook ja. zoiets, maar... <laughs> uh, de, de, de echte verspreiding <laughs> komt voornamelijk door slechte ventilatie... waar mensen dicht op elkaar staan... en dan adem je dus inderdaad mekaars afvalstoffen in... wat je uitzweet en ademt. Ja. Maar vergeet het idee dat je met, uh, met, uh, met, met, met dikke druppels besmet wordt... want dat is gewoon echt... Ja, uh, uh, uh, uh. Ja. Het verhaal van onze Barry de Hot. Oh, ja, de... en ik, ik denk dus dat binnenkort dit aerosolverhaal beter gaat worden uitgelegd. Want nu snappen we het dus allemaal nog niet. Hè? De, de, de Mark Rutte weet dit zogenaamd allemaal niet. Die denkt dus dat het aan grote druppels ligt. Want daarom moeten wij allemaal anderhalve meter afstand houden. Want hij heeft een studie uit 1930 uh, gelezen... waarin staat dat druppels niet meer dan anderhalve meter uh, van elkaar kunnen komen. Maar als het dus op... Aerosols wordt gegooid, dan ineens ligt het aan de ventilatie in een ruimte. En dan heeft het dus, maakt het niet eens uit uh, hoe ver je van elkaar afstaat. Nee. Als jij in diezelfde ruimte bent als iemand die ziek is, komt zijn afvalstof in die ruimte. Uh, en als je daar dan lang genoeg in staat, word jij ook ziek. Ik denk, is dat hij wacht. Laat, maar, maar je zegt dat ze punt. arresteren nu nog mensen in hazmatuet die op het, aan het surfen zijn in het, op het strand. Die mensen die zijn. Dat is een vrouw, die werd gewoon door twee gasten in een hazmat uit het water getrokken. Die was op haar surfplank bezig. Over het algemeen niet een, een activiteit die je doet als je dodelijk ziek bent. En punt uh, staat mensen te, te besmetten. Maar ze was verlinkt door, door haar ja, een vriend of kennis of zo. Dat er, die hadden zo'n PCR-test gedaan. En daar kwam natuurlijk 50 kans positief uit. Dus in dat geval positief. En zij zei, fuck you, ik, er is niks mis met mij. Ik ga gewoon... Uh, ik ga gewoon uh, surfen, surfen, verraden en door husband suits van het, terwijl je, dan zit je, dan is volgens geen enkel model waar jij mensen besmetten als jij op je surfplankje over het uh, water zit, want op een verlaten strand uh, ja. en toch gaan ze dan zo optreden, dus ja, er zit helemaal geen ratio achter, anders dan ze willen gewoon hun macht laten ja, zien. Ja. En, en wat stellen. ik ook trouwens denk, wat je net zegt over de met slechte ventilatie en zo. Er zit natuurlijk heel veel ventilatie in die gebouwen. Ik denk dat Mark Rutte gewoon wacht tot de ventilatieindustrie naar hem toe komt: van uh, met het beste bot, weet je wel. Ja. Johan die heeft weer een uh, geldverdienmodel ja, Dat zit er altijd achter bij dat soort gasten dus, uh, ja, Maar het kan ook een projectie zijn denk... Johan Dat jij denkt dat ja. iedereen aan geld denkt Ja je als, ik als ik in die had plek denk. had gezeten Had ik het ook denk zo denk gedaan <laughs> Sorry nee, nee, Maar goed nee. ik, uh, ik ben niet verkiesbaar ik ben... Dus wees maar niet bang mensen <laughs> Ga <Gaan laughs> verder Joshi ja, ik wil er nog eraan toevoegen. Persoonlijk denk ik dat dit aerosolverhaal uh, een, een, een, een tijdje zeg maar rond vanaf nu tot aan de verkiezingen in de Verenigde Staten helemaal wordt uitgerold. En dat we dan rond 3 november tot de conclusie komen dat stemmen in een stemhokje niet veilig ja, is. Als ja, ja, ja. het elektronisch de, moet, en dat beide de de al, een geweldige overwinning tegemoet gaat Ja, gaan. en allemaal vier ja, de ja, ja, ja, ja. Allemaal ja, ja. Dat is ja. mijn, uh, mijn speculaas van de week. Ja. ja, het daar nou mooi zijn. Ik maar ga jij even... denkt dat het ja? aerosol verhaal nog een tijdje in de lucht blijft hangen. Ja. ja, Dat is een mooie. Dat is een hele mooie. Ja. We gaan bijna naar het einde toe. We krijgen zometeen nog Noel Gallagher van Oasis. Maar uh, eerst doen we nog even, uh, deze heeft ons toegestuurd door uh, Jurjen Koopmans. Die kennen jullie wel, denk ik. Die is wel vaker in de uitzending geweest. Die stuur me dit bericht op. Uh, ICO en Angels for Animals agree to a deal on protecting camels uh, during transport. Ja, voor degenen die in de cryptowereld zitten... ICO oh. in dit artikel staat voor de International Camel Organization. Ja, nee. <laughs> Want anders dan denk je misschien aan initial crypto-offering, maar ik heb mijn coins er al in mee. Ja. Nee, de International Camel Organization, en die wordt. Nee, nee, ik ga geen flauwe grapje van ga verder. Ja. Nou ja, as a step to monitor the problems facing camels. Uh, oh, je moeten we het vertalen natuurlijk. Uh, omdat er veel uh, problemen zijn met kamelentransport. Wordt er actie ondernomen uh, door de internationale kamelenorganisatie. Uh, om in samenwerking met Angels for Animals. Uh, ja, afspraken te maken over internationale transporten van kamelen. Oké. Okay en dan zit hier ergens een probleem denk ik Als we jullie het niet opgestuurd hebben denk ik nou, dan moet ik hem nog verder doorlezen maar het gaat er dus over dat het, het gaat om de leefkwaliteit van of de, niet de leefkwaliteit maar de transportkwaliteit uh, van langere transporten van kamelen die kennelijk dus te slecht is uh, is, uh, is, is uh, maar dat is toch wel een, een klassiek transport ...transport hier, daar in die wereld. Ja, maar dus niet goed genoeg... Uh, ...voor de kamelenwelzijn. Oké, okay, ja. Goed. Ja. Nou ja, goed. verder lees ik er weinig uh, bijzonders in... ...dus ik kan niet zo... Uh... ...een hulp nodig hebben om hier... Uh... ...ja, die ik zou vast ja, iets als... in ontdekt hebben. Ja, dat, uh... ja, misschien dat hij toch... Een, ...als cryptobericht heeft aangemerkt... ...dat hij dacht van, oh, ik kan een investering... ...in kamelen. Mm -hmm. Kamelen ICO. Ja. Ja, misschien was dat inderdaad de graf van Jürgen. Die denkt van, oh, die jongens die lezen toch alleen maar de titels. Ja, ja, ja. Nou, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Maar dit is, dit is wat er staat. En, uh, ja. de, de, de, ik kan nog melden dat de internationale kameleorganisatie 105... Uh, staten als lid heeft. 105 naties hebben zich erbij aangesloten. Ik, ik, ik gok erop dat het uh, welzijn van de kameel er niet op vooruit zal gaan uh, als de staat er zich in uh, betrekt. Maar is mijn gok we hebben we nou toch iets verzonnen om het te verbeteren. Dus, nou ja, goed, ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat, niet, dat in, in de, waar, waar veel kamelen gehandeld worden, dat ze daar niet zo snel aan de welzijn van de kameel denken. Dus, ja, goed. Meestal is Jurgen onze enige luisteraar naast iemand van de AIVD. Dus. Ik zie niet is... wat in de chat of zo. Hè? Ja, Jurgen, gooi wat in de chat. <laughs> Wilt kijken, er is nog niks geschreven vandaag. Nee, ja, dat is heb de, de mannetje kijk. van de AIVD... dan die, die luistert. Maar... Ja. Hij heeft nog vijf minuten en dan, uh, zijn we, dan zijn we aan het eind. Ja, we ja, gaan we naar, ja. naar Noel Gallagher van Oasis. Heeft iemand hier iets met Oasis? Uh, jeuk? nee, okay. Ze hebben een paar leuke ja. nummers, maar uh, daar houdt het ook op. Het zijn de twee uh, ruziënde broertjes. Uh, ik haal Liam en Noel. Ik haal ze altijd uh, uit elkaar. Wie van de twee is nou Liam en wie is nou uh, Noel? <laughs> Weet jij dat ook alweer, uh, Daniel, uh, Daniel, Daniel, wie... Lime jongeren, dat was de zanger, en uh, Noel was de gitarist. Oké, okay, dus dan de gitarist. De... Je hebt dan de eentje, die Ach, ja is dan ja, de, de gast van, als je die in de kroeg ziet, dan weet je, dat is bad nieuws. En die broer was dan degene waarvan je het idee had, als je die zag van, oké, okay, die probeert nog een beetje aan de teugels te houden. Zo, zo, zo was het een beetje. Ah, toch? Ik, ik, uh, ik heb al eens al bestudeerd uh, in, het, uh, in het hele gebeuren. Het is echt een hele grote band geweest ja, in mijn ja, ja, ja, antwoord. Ja, ja, ja, ja, dat is zeker. Ja, ja, ja. Het, was, uh, het was extreem. Maar ik zit een artikel te lezen. En dat is inderdaad. Uh... Verkapte reclame voor een nieuw album? Nee, nee. Oh, okay, uh, het okay. is juist, het, juist heel erg uh, gericht op de mensen die Noel Gallagher wel gewoon cool vinden omdat ze ooit Noël Gallagher kenden in hun jeugd. Uh -huh. En dachten van Noel Gallagher is de beste gitarist ter wereld. Dat was niet. Um, maar in het artikel is continu wordt er gerefereerd aan de maatregelen. En uh, onze rockster die zegt van nou ik doe het mooi niet. Ik ga met een privé vliegtuig vliegen. Want ik heb geen zin om uh, mee te doen aan dat circus. En natuurlijk heeft hij gelijk. Maar uh, Ondertussen in het artikel zie je de hele tijd uh, one-liners komen mm -hmm. die eigenlijk gewoon bang maken van ja, het is heel gevaarlijk, maar Noel Gallagher is een rockster, <laughs> dus die hoeft zich er niks aan te trekken <laughs> okay, of zoiets. Okay. Ja, ze, ja. Ze, ze, ze schrijven ook heel veel sterretjes, maar alle fucks en cocks en, koks en <laughs> ja. pistakes die worden er uh, gewoon met sterretjes doorheen geschreven, dus een hele stoere vent deze Noel. Uh, dat hij staat boven het virus ja. want hij is een rockster ah, ja, dat is het de daily mail het is, het is, het is, uh... ik vind ook ik, ik doe zelf ook rock roll. ik vind ook rocksterren horen boven het virus te staan dat ben ik helemaal met hem <laughs> eens alleen of je dan nog je portretrechten moet verkopen voor zo'n zo uh, artikel hoeveel is hij daar verdiend op. eigenlijk met portretrechten ja, waarschijnlijk heeft hij gewoon geld voor gekregen er staan heel wat portretten, dus uh, ik zie alleen maar uh, zo'n oude, oude knar voorbij komen. Van, uh, dus niet meer uh, wat oasis wat ik mij nog in mijn geheugen heb zitten. Maar, uh. nou, ik heb zo'n goede oplossing voor die Noël, want deze zijn exclusief voor e dus te koop, deze mondmaskers. En dan heb je helemaal geen last van, niks. Dus misschien moet ik hem toch eens even contacteren dat hij best wel rockster kan zijn met, deze, met dit geweldige mondmasker. Eh... Uh. Nee, we gaan verder, Daniel. Ja, wat moet, wat, wat moet ik daar nog over zeggen? Ja, dat is hoe het gaat, weet je. De rockster, de Rebel, degene die er tegenin gaat. Ja, maar hij uh, zou ja, pas een Rebel zijn als hij zoiets gewoon met als... de metro oh, yeah, gaat. Als hij met London en... Subway gaat zonder een mondmasker. Mm -hmm. Want hij heeft lekker een privéjet. Mm -hmm. Dat heeft de gemiddelde luisteraar ah. van Oasis heeft dat niet. <laughs> Nee, die hebben, dat, die hebben dat niet. En die hebben, ook, uh, die hebben een rebel ook nodig, zeg maar. Dat is wel iets wat je in, in, in de hele dynamiek mee kan nemen. Zo van, ja. uh, het verzet tegen die coronamaatregelen... is ook een, een, een, een meme in het hele gebeuren. Ja, ja, ja. Uh, gemolken wordt. En wat er gewoon bij hoort. Ja. Want... En zeggen van ja... Over de bel gesproken, John McAfee, die was ook met een privéjet ergens geland. En uh, ja, die dacht van: nou ja, ik, uh, hij kwam uit zijn uh, privéjet uh, wandelen. Maar toen kreeg je wel te horen dat hij een mondmasker op moest als hij dat stukje luchthaven heen wilde. naar zijn limousine. En uh, toen heeft hij een slipje van zijn vrouw gebruikt, <laughs> als mondmasker. En dat, uh, ja. Ja, dat, toen, toen moest hij toch uh, met de arm op de rug uh, mee naar het bureau. Dus, uh, ja. Ja, ja, mensen die ergens een plekje hebben van autoriteit zullen nooit schroeven dat uh, te gebruiken. Omdat hun egootje gekrenkt wordt. Als we vervolgens een of andere figuur zeggen van ja, fuck jullie met je mondkapjes. Ik gebruik gewoon het stukje van mijn vrouw. Ja. <laughs> Ik denk, ik denk wel dat je er rekening mee moet houden dat, we, dat het een hele ego gebonden situatie is op dit moment. Iedereen is bedreigd. Uh, iedereen bedreigt elkaar met een virus waarvan je niet eens weet of je het hebt. We zijn nog te belaasd om het test in te slaan om heel Nederland te testen. Daar zijn we ook van het probleem af. Maar uh, dat is wat er gebeurt. Kijk ego kicks in en ego is angstgedreven. Daar Dat doe je er niet zoveel aan. Uh, Mensen, mensen zijn er toch ergens bang voor. Ja. Ik heb het zelfs gemerkt. Nou, in mijn omgeving toch wel heel veel cynische mensen uh, en, en kritische mensen die ik ken, die uh, bij deze corona zoiets hadden van ja, ik ga hier toch even op de rem staan. En uh, van, ja, ik weet niet, straks lig ik in één keer aan de beademing op de IC. Ja, goed, ik heb zelf de ervaring dat op de wat het is om te, op de beademing te liggen op de IC. En uh, huh? Ja, het was een heel zwaar. Het is heel zwaar ongeluk in mijn, in mijn verleden geweest. Okay, ja. Dus ik heb ooit op de of care gelegen. Ik weet mm -hmm. wat dat erg ergens in mijn systeem zit. Dus wat het betekent om uh, overgeleverd te zijn daaraan. Ja, okay. uh, niet, meer, uh, niet meer levensvatbaar te zijn zonder technische hulpmiddelen. Uh, want dat is eigenlijk wat het is. En ja, ik denk dat die angst. Ja, als het een tot zin, ik ga dan niet mijn slot betoog mag houden dat de angst voor het totaal overgeleverd zijn... aan technologie, apparatuur en al die shit... dat is natuurlijk een basisangst. Je wil het niet, hè. Je wil, je wil, je wil... Dat is niet iets wat een mens wil. En aan de andere kant... de communicatie van... ja, we zijn hier eigenlijk een systeem aan het inrichten... wat jou volledig afhankelijk maakt van apparatuur... dat is nog niet helemaal geland bij mensen. Ik wil toch ook... Je bent bang voor iets wat hier geïmplementeerd wordt. En dat is namelijk nou de totale afhankelijkheid van apparatuur, elektronica. Uh -huh. Ik wil toch een de, kleine, kleine note maken. Die figuur op die persconferentie, zo noem ik ze dan. Maar kijk, ze heet de Marik en Hugo of zo, en ze zijn van harte welkom, hoor, om hier gewoon eens een keer te gaan ja, zitten. Dat mij he? betreft op allemaal. <laughs> ...en de Telegraaf er geen foto's van kunnen maken... ...maar er gewoon eens over te praten... ...van goh, hoe staan jullie hierin? Hoe bang zijn jullie nou eigenlijk? Om straks... ...van allerlei... Ja. Nou, huis ik... heeft het al bewezen. <laughs> nee, maar dan zeggen ze Daniel... ...van ja, ik ben, ik ben banger... ...dat die foto's van dat leuke feest... ...online worden gezet... ...dus ik doe gewoon lekker mee. Weet je wel, dat soort mensen zijn gewoon compromised. Ik bedoel, dat is uh, inmiddels voor mij in ieder geval wel aangetoond. Ik wil ook nog even zeggen dat de, de, de, de beademingsapparatuur op de IC absoluut niet de manier is waarop je die COVID-patiënten uh, moet behandelen, want er is gewoon een medicijn en dat heet uh, hydroxychloroquine samen met zink. En, en, en dat medicijn wordt dus van de mensen verwijderd gehouden, omdat als er een medicijn voor COVID zou bestaan... dan kunnen we niet in het fast-track-systeem van de nieuwe vaccin blijven. Want dan is er geen urgentie meer. En dat is de reden dat, dat, dat het medicijn uh, hydroxychloroquine overal verwijderd wordt als oplossing. Als je dat uh, ergens schrijft als arts, dan, dan, dan wordt jou, uh, je, je, je, je, je titel afgenomen... en dan mag je je beroep niet meer uitoefenen. En dat zijn allemaal van die... Ja, Weet je wat? Dus die angst die jij ja, ja, terecht benoemd... nog, uh, Een filmpje van een Amerikaanse. Uh, uh, uh, ja, zo'n zo, influencer-figuur. Beetje het ondernemend uh, type. Die sprak een arts die zegt: van, ja, Ik zou niet eens hier doen. Ik, ik zou intraveneuze vitamine C doen. En daar genees ik amper ook kanker mee. Nou ja, dus, het, het ja, maar... spul is er. Je kunt wel deel op vitamine C. Je, je, het is niet zo dat je echt machteloos bent in deze situatie of zo. Als het gaat om mijn eigen lichaam, kan ik daar best wel verantwoordelijkheid voor nemen. En het lijkt er ook op, door de geschiedenis heen, dat er simpele dingen zijn. Zoals bijvoorbeeld cannabis, vitamine C en een aantal andere dingetjes. Die gewoon echt heel goed zijn voor je lichaam. Ja. Waar je jezelf gewoon prima mee open running kan houden. Wat de mensheid eigenlijk al fucking millennia doet. En het spul is er gewoon ja het moet, het, dit is ook weer een... misschien, misschien wordt het een religieuze kwestie geruch, mij, ver, je kan ook het gerucht je kan ook het gerucht verspreiden dat de uh, Nederlandse muggen malaria verspreiden <laughs> maar goed, ga verder Jossi? Nou ja, je zou gewoon als jij als mens besluit van ik wil graag deze hydroxychloroquine nemen dan, dan moet jij dat gewoon met je arts kunnen bespreken uh, dan moet er niet een overheid zijn die zegt deze arts mag niet uh, zijn kennis gebruiken. Maar ja. Ik zal geen overheid zijn. Maar goed. Ik ben een arm geest. Ja, en dat nou, is ook weer. Zoveel aan. Uh, in, in dit geval. Uh, dat was uh, toch al. In de Griekse tijd bekend. Dat iemand daar riep. Zo van ja. Democratie. Jullig duizend. Ja, daarna ja, werkt. Het het ook. meer. Ja. Nou wordt het gewoon propaganda. Ja. Ah, ik wil nog uh, over dit artikel. Wat we... ...die voor ons hebben ook nog een kleine opmerking... ...want ook hier komt hij weer terug. Uh, Coughing or sneezing without a face covering... ...exposes bystanders to at least 10.000 times more droplets. Oftewel, als jij gewoon lekker in het openbaar loopt... te niezen zo zonder je hand ervoor te houden... ...dan verspreid je 10.000 keer meer druppels. En dan komt die druppels, droplets. Large particles that fall, that fall to the ground and land on surfaces... ...are thought to be the main driver of COVID-19 transmission. Dus ook hier, dit eh, uh, is de dailymail.co.uk. Uh, um, ook hier bij deze krant is het nog niet uh, in het systeem... ...dat niet de grote druppels, maar juist de aerosols... Uh, ...de verspreiding van COVID-19 uh, veroorzaken. Dus ja, dat is ook hier weer bevestigd. Ja. Telemail is een beetje de Telegraaf van Engeland. Uh, mijn, uh... Ja. Maar, uh, ja? mijn bedrijfsplan voor een ja. online is nog niet, uh, Dat komt nog niet van de grond ja. uh, komend jaar. dat is duidelijk. Maar uh, mensen, jullie mogen blijven hangen als jullie willen. Ik uh, gooi alleen even de eindsingel erin, nu even de afkondiging. Dan kunnen we daarna nog gewoon uh, lekker door blijven lullen. Nou, ik ga lekker op een feestje jongens. Voordat je dat doet Johan. Wou ik nog even zeggen. en dat vind ik hartstikke leuk om te horen, ja. dat steeds die, uh, die de tune en de stem, zeg maar, voor de aankondiging van Vrijheid Radio, dat uh, ben jij. Dat waren in mijn studio. En dat vind ik nog steeds heel okay. grappig dat je dat gebruikt. Ik hoorde dat laatst, uh, het is It's Free. Misschien moet ik hem nog een keer opnieuw maken en inspreken. Gewoon eens een keer een okay. nieuwe tune uh, maken. Misschien kun je hem even afkondigen Be misschien... met jouw uh, sexy stem. Die, die funky gitaar, ja. daar ben jij. Oké, okay, dan gaan we. <laughs> oh, Nee, dit was uh, Vrijheid Radio voor deze week. Volgende week zien we u graag weer terug op Twitch. Ja, en ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg een vrije weektoer. Het is dus een beetje zo de zwarte kat, zeg maar, want als je dat niet zegt, dan gaat het helemaal mis. Maar eerst dan. Uh, nee.